Donderdag 15 februari en dit is de Battenvieren-podcast. Ik zit hier met mijn sidekick Wim. Hallo. En we zijn hier gezellig op de thee en de koffie bij Chris Aalbers. Chris, welkom. Dankjewel. Welkom dat uh, nee. rel niet van rechts nou, <laughs> is wordt hier... niet, dat is heel Dat onaardig dat zijn niet mijn woorden <laughs> mij gehaald, uh... nee, dat zijn niet mijn woorden dat is, dat is, dat is hoe ik hoe begrijp ik dat jij het zo zien. begrijp jij mij oh. nee, ja, zo, zo vinden ze mij misschien <laughs> bij de dag, dat vinden ze misschien van het bij de dagelijkse standaard van mij <laughs> maar ik vind mij zelf niet zo nee. dus ik vind mezelf juist ah. helemaal niet weg. ik snap wel dat mijn stem zo overkomt maar dat vind het, ik vind dat zelf echt helemaal niet ik vind mezelf heel ...gematigd en rustig. Ja. Ja. We zijn hier voor jouw boek. De puinhopen van rechts. Wat weer hartstikke actueel is geworden natuurlijk... Ja, ...met die, ja. met die uh, de bende in de partij en buiten de partij mm -hmm. van, uh, van Cherry. Ja. En uh, wat het boek eigenlijk doet... ...het gaat in een uh, tiental hoofdstukken... ...gaat het eigenlijk um, door allemaal lessen die je moet volgen... Als je een goede partij op rechts wil oprichten. Aan de hand van al die, al die andere partijen die, er, uh, die, die voorgingen. gingen. Yeah. En wij gaan eigenlijk uh, het hoofdstuk um, FVD eraan toevoegen nu. Oh, ja. Dat is, uh... ja en, en misschien ook, <lacht> ook VNO ja, ook ook, waar, waar we aan toe komen. Want even ook voor de, voor de luisteraars die, uh, die het boek niet hebben gelezen. Uh, het boek is in ieder geval uitgekomen net toen... Joram van Klaveren en Bontus besloten... VNL op te richten. Ja, het maar ook toen... eindigt met de start van VNL. Ja, dus, ja. dus, dus misschien is het dan Voor ook Voor wel... Nederland was dat. Het yeah. is de, <laughs> ik vraag me af of mensen dat... Het, is, het was serieus ook. Ik vraag me af of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Ja, dat dat was dat was het was zo'n niemendalletje... Um, maar goed, er was dus Jan Roos ja, en toen is later, Jan Roos staat er bijvoorbeeld niet meer in, want die is dus later bij het VNL ja. gekomen dus dat, dat deel zit er eigenlijk niet in mislukking eigenlijk ik denk dat mensen toch wel ook wel de de, uh, de opkomst, ja, nou, opkomst er de, de, was wel eigenlijk al eerder ten onder gegaan voordat hij eigenlijk ook opkwam van Bram Moscovic bijvoorbeeld, die natuurlijk ook aan die, aan die partij is ja. verbonden nou. ja dat, stel dat je nu een nieuwe, uh, wat dat betreft dus ook het, uh, dus ook dan een nieuw hoofdstuk ook zou toevoegen, zou je VNL toevoegen en dan ook uh, daarbij dus ook, want je hebt, want je begint namelijk het boek met een uh, aantal biografieën natuurlijk, ik ja. heel kort van uh, Wilders, uh, van Brinkman, onder andere van Verkamp uh, en. Je zou bijvoorbeeld dan... Uh, en dat is misschien ook wel een leuke... Ook me, zeker ook met, uh, met betrekking ook tot VNL... zou dan Moskowitz ook een bio in krijgen? Of heeft hij dan weer net onvoldoende daarvoor... <laughs> Moscovits heeft wel heel weinig... Mm -hmm. heeft wel heel weinig gedaan. En ik wil ik bedoel, he, ik bedoel mm -hmm. die naam is toen gelekt. Mm -hmm. um, toen is er een persconferentie geweest. Mm -hmm. Toen is hij... ik heb hem toen een keer in, in Almere zien flyeren... Mm -hmm. Dat, ...hij is geloof ik in wat meer steden geweest... Hmm. ...en daarna, ja, toen werd het opeens stil... ...en dat was het eigenlijk alweer. Het was eigenlijk wel een hele rare... Um, uh, uh, ...superkorte carrière... Of, ja, ...je kan het eigenlijk niet eens een carrière... ...dat liep een ik, beetje met een sisser af allemaal... ...ja, maar het loopt natuurlijk heel vaak met deze partij... ...met een sisser af, dat is natuurlijk ook het verband... ...ik bedoel, Trots op Nederland bestaat geloof ik... ...ik heb het niet gecontroleerd... ...maar volgens mij bestaat Trots op Nederland nog steeds... Uh, dat is natuurlijk ook een sisser afgelopen. We hebben, uh, nou ja, VNL is met een sisser afgelopen. We hebben de ondernemerspartij, die loopt met een sisser af. Mm -hmm. We hebben uh, uh, artikel 50, 50 van uh, Daniel van der Stoep, dat liep met een sisser af. Uh, mm -hmm. De LPF uh, de, die liep met een sisser af. Dus ja, het zijn allemaal partijen die op de een of andere manier... Ja, dus het, het begin is meestal heel prominent, veel media-aandacht, et cetera. En op een gegeven moment, ja, dan, ja, dan verdwijnt het in een soort ja. niets... Nou, je, noemt, je, noemt even, je noemt net even kort de naam van Daniel van der Stoep. Maar is dat met een sisser afgelopen? Want volgens mij waren er, uh, is er ook een, uh, een rechtszaak mee ook geweest. ook Omdat hij bijvoorbeeld... Uh, um... Ja, dan ben je eigenlijk weer buiten de ja. partij. hè? Dan heb je... Kijk, die partij... Kijk, een partij is meer dan een persoon. Dat is natuurlijk mm. eigenlijk een beetje... Uh, de kern waar het allemaal mee begint. Ja. Dus, en dat is een beetje de verwarring... die er ook in zit. Hè? Want vaak <laughs> ja. denkt... de partijleider, ik ben de partij. Mm. Um, dus als artikel 50 hetzelfde is als Daniel van der Soep... Ja, dan, is er, dan, dan, dan kun je het over die rechtszaak hebben. Maar ik zou zeggen... artikel 50 was juist... Wat groter dan alleen Daniel van Stoep. Dat hebben we vier mm. gemeenten meegedaan. Nou ja, en in mm. hebben ze toen dus een zetel gehaald. Die yep. hebben heel snel eens afgesplitst. Dus allemaal, <laughs> heel treurig, uh, allemaal heel treurig. En ja, als je dan ook nog een partijleider hebt die wegloopt. Ja, dan is meteen de hele, de hele, uh, ja, de hele club eigenlijk meteen onthoofd. En dat natuurlijk dan meneer Van der Stoep vervolgens in een rechtszaak terechtkomt. Die gaat over, uh, wat was dat ook weer? Grooming heet dat geloof ik? Dat is ja, volgens mij ook. Volgens mij ook. Hij probeerde ja. Uh, ja, toch aan te pakken met wat, net wat de jonge meisjes. Um, ja, het laat eigenlijk zien dat partijleiders niet echt ideaal geselecteerd worden. En dat is eigenlijk ook een... Lijn die door al die partijen heen zit. Was He, ja. Rita zo geschikt? Was Geert geschikt? Is het nu Sherry geschikt? Mm. Het is zelfselectie. Mensen voelen zich geroepen om een partij op te richten. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel over hun capaciteiten. Nee, ik vind het wel even een goed, goed punt. Want, uh, mijn idee is nu. Van, uh, we gaan gewoon door dit, door dit boek heen. We gaan hier gewoon even doorheen. We gaan hier gewoon doorheen. Ja. Uh, aan de hand van die, die lessen. Gaan we het gewoon over, over uh, het Forum hebben. Is ja, dat? want het is, je zou kunnen zeggen van al die partijen die erin staan, dat zijn, dat die, die leveren lessen aan over hoe het niet moet. Ja. Maar dat zijn lessen op basis van Rita, op basis van Hero, ja. op basis van Geert. En de vraag is eigenlijk, je zou je kunnen afvragen, um, is het hetzelfde voor hem? En ik zou zeggen, het is voor een groot deel, is het hetzelfde? Ja, de eerste, en, en waarom ik hierop aanhaakte, is de eerste vraag, ja. of de eerste les is, uh, richt een partij op omdat je zelf herkozen wilt worden. Ja, daarin is Forum anders. Hè. Denk wat vaak gebeurde was dat mensen... ruzie hadden met een partij. En dat mensen dan... Um, ja, ja, toch de politiek in wilden. De politiek wilden blijven. Dus dat was Rita bijvoorbeeld bij de VVD die weg moest. De Wilders bij de VVD weg moest. Mm -hmm. uh, Fortuyn heeft ongeveer alle partijen van Nederland... <laughs> uh, of alle partijen van Nederland gehad. Uh, Daniel van der Stoep die met de PVV niet door kon uh, dus, Er zijn allemaal mensen die herkozen. worden In die zin zou je kunnen zeggen... is Forum... Um, uh, begint Forum anders? Mm -hmm. Want Forum is natuurlijk geen, uh, is toch een los ding. Het is niet, er is geen enkele partij die kan claimen van het is een, hè, zij zijn uit ons voortgekomen of zo. Ja, ideologisch kun je daar wel het een en ander over zeggen. Maar je kunt niet, je kunt niet zeggen dat het een afsplitsing is. Dus in die zin is dit een, uh, is het een origineel product. Beschu beschouw je het ook, um, ook als goed dat Forum is begonnen vanuit een denktank. Nee, die denktank is gewoon mislukt... ...ik bedoel, met, met, met alle respect... ...voor het ondernemerschap van, uh, van Thierry... ...maar... Uh, ik bedoel, hè, dat, wat, ...wat was mm -hmm. de denktank... ...ik vraag me eerlijk af... van mensen dat we echt weten wat dat dan inhield... ...maar ik bedoel, dat was een, een, een, een kelder... ...aan de heer Gracht... Mm -hmm. Daar, waren dan, daar kwamen dan wekelijks 50 man bij elkaar... met alcoholisten erbij en dan kreeg je gratis wijn. Op een gegeven moment hebben ze ook 5 euro voor gevraagd... omdat ze vonden dat dat een beetje spuig uitliep. En was dan, elke week was daar een spreker. Dat zat altijd een beetje he, in een conservatieve hoek... dus dat was wel gerelateerd aan wat we nu van Forum kennen. Ja. Maar ja, de, het, het grote misverstand van Forum voor Democratie... als denktank was natuurlijk... Dat het, dat het idee daar was van... dan gaan we het publieke debat daarmee uh, beïnvloeden. Hm. Maar ja, uh, laten we gewoon even heel eerlijk zijn. Kijk naar wat is de invloed van de Telder Stichting... bij de VVD, van de We Are Stichting... bij de PvdA. Hm. En heb je het over denktanks die gekoppeld zijn aan een partij? Ja. Nou, er is niemand die bij de PvdA... van de We de Die Bekman Stichting luistert. Laat staan dat jij een totaal onafhankelijke club bent. Nee, dus die schrijven eens in de zoveel tijd een boekje... en dat eindigt dan weer in een stoffige archief. En dat eindigt nou dan weer... Het... nou ja, doe er wel een debatje hm. bij. Hè, dus een en dan komen de partij Prominenten komen allemaal vriendelijk langs. Ja, maar geen wezenlijke, wel... uh, geen wezenlijke veranderingen. Precies, precies dit. En, uh, en, even, en dat is ook het interessante. Kijk, de, de, de, de lijnen die door deze verhalen heen lopen zijn echt elke keer hetzelfde. Want uh, die denktank die hebben we al gehad, zou ik zeggen. Mm. Ja, in een wat ander format, maar dat heette de, wat heette, de Edmund Burke Stichting. Was ja, dat soort ja, Dat klokje ja, ja. Daar hebben we toen wel mee gesproken. Ja, En die zei dat ook. Die zei van ja, wij we hadden dat idee. En dan, ze hadden dan wel financiering. Mm. Dus dan konden ze wel seminars ontwikkelen. Dan konden ze wel boekjes schrijven. Ja, kennis kan je verspreiden, dat wel, maar. De ja, dat en... gaat natuurlijk niet alleen maar. Maar ik bedoel, weet je, ik bedoel, als ik iets tegen, tegen mijn buurvrouw zeg, ben ik ook kennis aan het verspreiden. Ja. Dat, is natuurlijk, dat, dat, dat is het natuurlijk niet. Er moet natuurlijk iets gebeuren met die kennis. En daar zit hem natuurlijk het grote probleem van, zo denk ik. Het blijft toch een beetje Cherry met wat mensen aan het borrelen aan de Heerengracht. En dat heeft Cherry natuurlijk terecht, denk ik, wel goed gezien. Van ja, als we zo doorgaan. Uh, dat, dat, ja, dat gaat natuurlijk niks doen er moet natuurlijk iets anders komen mm -hmm. de enige succesvolle denktanks waar, waar, ik, waar ik aan zou kunnen denken zijn die, die op hoog niveau opereren in Amerika de die Heritage Foundation waren ja, maar al ja, het feit dat, waren... dat je al meteen naar Amerika gaat zegt het eigenlijk al dan heb je het ook een, over een hele andere schaal dan heb je het over veel grotere geopolitieke belangen die hebben dat echt nodig, die trekken die trekken de wereld. Veel meer mogelijkheden dit, om sponsoring daarvoor te krijgen. Maar dit is toch gewoon... Dit stelt niet zoveel voor. Thierry met, met wat goedwillende uh, stagiairs uh, aan de Amsterdamse heren. Graag. Ja, nou ja, maar je schrijft ook dat... en ik, vind, ik vond het ook wel een terechte opmerking ook in het boek. Uh, dat in Nederland ook niet heel erg... Een, dat er niet heel erg ook een cultuur ook is van uh, doneren. Wat dat betreft ook in die zin. Nee, uh, aan, het aan, aan partijen. Terwijl... En dat zie je natuurlijk in de Verenigde Staten. Veel meer ook met die denktanks. Dat ze uh, bijvoorbeeld... ...in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... ...de, de, de Koch, hè, ...die bijvoorbeeld altijd heel erg veel geld... Bijvoorbeeld ook in de libertarische... Uh, ...in de hoek bijvoorbeeld ook steken... ...dus daar is inderdaad veel meer ook die, die donatuurscultuur... ...natuurlijk ook aanwezig. Ja. Oh ja, en ik zou zeggen... kijk, ...maar ja goed, dat, is, je, dat, kijk, dat, dat vind ik een beperking... ...van surrealistiek, want je krijgt dan gewoon geen... ...je krijgt eigenlijk nooit een echt antwoord op... ...maar kijk, ik zou zeggen... Uh, dat ...het hele idee van dat forum... ...van een denktank naar een partij is gegaan... Heeft toch ook een financiële achtergrond? Dat kan eigenlijk bijna niet dat het geen financiële achtergrond hm. heeft. Ja, dat ook nog Want die denk denk liep gewoon niet. En, en even vooral, ik kan de balans van FND, heb ik niet gezien. Hm. Maar ik bedoel, er zullen niet veel mensen zijn geweest die daar echt heel veel geld in wilden steken. Hm. En nu is het toch een partij, nu heeft het zetels en nu krijg je toch je subsidie en dat geeft toch een basis. Hm. Ik weet niet wie het was, maar ik las uh, midden in de verkiezingen, nu een jaar terug. Was ik een kritisch stuk van iemand die uh, beweerde dat uh, de reden dat Thierry de politiek inging ook is omdat hij gewoon centen nodig heeft. Ja, nou ja, dat, dat, dat is uh, wat cynisch. Maar wat natuurlijk gewoon zo is en wat, we niet, wat, he, wat in het dagelijkse debat verdwijnt. Is dat een Kamerlidmaatschap. Dat is natuurlijk toch, nou ja wat zal het ongeveer zijn. Ik geloof uh, achter 10.000 euro bruto per maand. Uh, dus ja. dat is toch een aardig bedrag waar je toch, uh, wat meer dan een aardig bedrag waar je jezelf aan kunt bedruipen... dat is toch wat anders dan dat je... en dat kan ik uit eigen ervaring zeggen... dat je publicist bent... en dat ja, je ja. denkt, ik heb een ja, opiniestukje ja. gezegen... laten we eens kijken naar... De, naar en, dan, en dan hoop je dat de krant je daar... een paar voor wil geven. Ja, ja. Dat is toch een ander verhaal. Ja, dus ja. als jij vrij wilt zijn... om je eigen ideeën uh, te verspreiden... en daar ook een podium voor te hebben... is natuurlijk zo'n partij... die zetels mm. heeft in de Kamer... is natuurlijk ideaal. En nee, hm. je verdient er dus een centje mee. Het, het geld is geregeld, het podium is geregeld. Uh, het, heeft, het geeft een bepaalde structuur en dat heeft zo'n zo denktank toch ook niet. Mm -hmm. Ik bedoel, dan heeft het toch wel erg van uh, ja, dat, dat het sociaal is en dat de mensen je aardig vinden. Terwijl nu is het gewoon het Kamerlid Baudet. Mm -hmm. Sterker nog, de fractievoorzitter Baudet. Mm -hmm. En meneer Baudet wordt in allerlei programma's gevraagd op basis van het feit dat hij in, die, in, die, uh, dat hij in de Kamer zit. Uh, het geld is geregeld, uh, hij komt in peilingen langs. Um, ja, of hij het goed doet of niet, dat is een andere zaak. Maar uh, mm -hmm. het is eigenlijk is natuurlijk deze constructie is natuurlijk mm -hmm. superieur aan alles wat je verder uh, kan bedenken. Ja, nee, tuurlijk. Maar hij moet natuurlijk ook zo uh, hard werken. Een stuk harder werken dan elke dag daarvan. Uh, oh, zal ik vanavond nou, een lijntje doen met die of die? Ja, ja. Ah, en het, het zware werken. weer waar hij nu zit. <laughs> kijk ik denk de, de, kijk, wat natuurlijk vaak niet gezegd wat natuurlijk weinig gezegd wordt is de druk op deze man is natuurlijk enorm Ik daar hoeven, hoeven we niet lang ja, over na te denken ik bedoel hij moet een partij oprichten hij zit in de kamer hij moet dan toch al die debatten doen hij wordt toch ook, wordt er ook van hem verwacht dat hij af en toe in de media komt dat hij ja. nog af en toe iets leuks bedenkt ja. om een beetje extra media aandacht te krijgen hij moet af en toe het land in hij moet nu toch ook iets in Amsterdam moet hij toch af en toe iets doen vanwege die gemeenteraadsverkiezingen ja. Um, dan is er ook nog gezeik intern mm -hmm. um, nou ja, het was een bekradding van het huis, dus dat is toch ook niet helemaal, dat geeft toch ook stress het, het lijkt mij dat het een zeer uh, stressvolle uh, toestand is waar je uh, zich in bevindt dat ja. lijkt mij... ik wil even naar de volgende les gaan ja. uh, dat we even terug naar het boek les 2 is namelijk organiseer alles vlak voor de verkiezingen maakt voordat ik niet fout ze zijn wel... Op een bepaalde manier hebben ze dat wel gedaan. Kijk, het, het, het kan allemaal veel erger. Hè? Dus bedoel, je kan ook drie maanden van tevoren bedenken dat er verkiezingen waren. En dat je dacht dat er verkiezingen <coughs> aankomen. En dan ga oh, gaan nu, oh god, we moeten iets doen. Gebeurt met Fortuyn ook, bijvoorbeeld. Dat ja, is bij Fortuyn was daar een heel goed voorbeeld van. Maar Briemann was er ook een voorbeeld van. Mm -hmm. um, dus in die zin heeft voor wat meer tijd gehad. Kijk, ik bedoel, wat natuurlijk wel, waar die denkt en wel gewerkt heeft, denk ik, is... ...omdat dat toch de mogelijkheid heeft gegeven... ...om een netwerk te bouwen. Dus er waren mensen die Thierry al kende... ...of die daar wel eens geweest waren... ...en die daar zeker een sympathie voor hadden... die gemobiliseerd konden worden. Mm. Kijk, de vraag is natuurlijk... ...hoeveel tijd heb je nodig om iets goeds op te bouwen? Nou, um, ik zou zeggen... ...tijdsnood was er zeker wel. Uh, dat hebben we natuurlijk afgelopen week ook gezien. We hadden mevrouw Teunissen... ...die stond mm. op plek 3 uh, ...van Voor voor Democratie. Die is opgestapt... Uh, die kan zich niet vinden in de koers en die kan zich geloof ik niet vinden in, de, in de, hoe dat organisatorisch allemaal loopt. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon uh, dan heb je, natuurlijk je werk niet goed gedaan. Uh, dan heb je natuurlijk gewoon te snel um, die, die mm -hmm. lijst in elkaar gezet. En even hey, voor de helderheid, als er geen tijd is, ja dan moet je wat. Dus, uh, dus in die zin zou ik zeggen, die tijdnood was er wel. Mm. Nou, hun basis... Dat is natuurlijk toch wel een stuk beter. Nou bijvoorbeeld, nou ja, VNL is een mooie, hè, is een mm. mooie vergelijking. Mm. Want bij VNL, ja, die hadden natuurlijk geen netwerk. Die hadden natuurlijk helemaal niks. Dus die hadden alleen maar een lijsttrekker. En dan moest Jan de Roos moest dat 100%, mm. moest dat dan maar 100 trekken. Terwijl bij Thierry waren er toch allerlei mensen uit het land. Zo'n man uit Emmen zo'n yeah. zo man uit Tilburg. ...die dan toch daar sympathie voor hadden... ...en die dan ja. lokaal ook nog op posters konden plakken... ...dat, maakt het toch wel, maakt, dat, dat, dat, dat klinkt allemaal heel barinerend... Mm. ...maar dat maakt natuurlijk in termen maakt van... Heel hoe je, veel uit. ...dat maakt zeer veel mm. uit... ...voor hoe je dat kunt opzetten. Dus het maakt wel uit of je überhaupt aan je... Uh, ...verklaringen komt. Ja, voor de kies. Ja, even, voor de om eigenlijk ja. nog maar de ergste... Ja. Op, de, op, de, ...op de belangrijkste ja. te doen, <lacht> <lacht> Ik bedoel, ja, je verkozen worden in je regio. Ja, dus mensen moeten naar zo'n gemeentehuis toe... ...en mensen moeten dat tekenen en zo. Nou ja, ga jij maar mensen op straat... Dat, dat, dat vragen, mm. dat is een enorme ja. toestand. En is het gewoon handig als jij een paar fans in Maastricht hebt zitten. Ja, nou ja en Sovana lukt dat bijvoorbeeld ook niet. Dus nee. het, het is, het is nee. natuurlijk geen rechtspartij, maar dat laat wel, maar ook hier op iemand moeite. Maar dat is ook een heel ja. groot verschil. Ik bedoel, Sovana heeft, ik ken die club niet zo heel goed, maar die oh. club is zeer klein, daar, ja. kun je, uh, wel, daar kun je wel van uitgaan. Die heeft daar dus ook heel veel problemen mee om aan de Kamerverkiezingen mm. mee te doen. En overal op het stembiljet te komen. Dat is een ongelofelijke tour. Het zal voor VNL... ...zal het ook een enorme tour zijn geweest. Want uiteindelijk was VNL gewoon een kantoortje... ...in de kamer... ...waar dan Joram en Louis zaten... ...en dan kwam Jan af en toe een keertje binnenlopen. Ja, dat is toch een beetje het niveau wat dat had... En nee, maar even zonder al, zonder al te, te, te, te, te, te laat het over te doen. Maar ik bedoel, er was echt niet iemand in, uh, in Emmen die dan spontaan opbelde. en die dan zei: Oh ja, maar ik ga wel even de ondersteuningsverklaringen in de kieskring. Ja, te zeker je, je, je doelgroep. Dat zijn uh, ondernemers. Die kunnen niet zomaar even denken: Van, nou, ik, wil, ik wil dat uurtje wel even kwijt zijn. en zo'n formulier laten komen en, dat, en daar ondertekenen. Nee, dat, en dat, en dat, en... dat netwerk hadden ze niet. Ik bedoel, nee. dat, dat, dus, ik bedoel, er was gewoon niemand die gebeld, gemobiliseerd kon worden om te zeggen van ga dat eens even doen. nog even afgezien van dat dat, dat ook inhoudelijk helemaal natuurlijk helemaal niet uh, helemaal niet matchte met die ondernemers. Maar kijk, als jij mm. natuurlijk een goed verhaal hebt voor ondernemers, dan zou het natuurlijk nog best kunnen zijn dat er een ondernemer eens een keer een dagje vrij heeft, dat zet vers, er veel, mm. veel niet declareerbare uren. die willen zich misschien daar best een uurtje voor inzetten. die waren, ik bedoel, hey, was wel een mm. vrouw in enschede die dan wel iets deed en zo hadden ze er, er nog wel een paar, maar ja, Stel toch, toch niet zoveel voor Stel toch betrekkelijk weinig voor oh, ja. En als je daar de, de, de camera op zet zou ik zeggen, hè, als je dat in het volle licht zet ja dan begint toch iedereen een beetje in lachen uit te barsten, want dan denkt toch iedereen goh, ja, je noemt het wel partij, maar ja. toch uh, beperkt ja dat klinkt toch wel wat uh, luxer, uh, partij dan dat het partij is maar dat klinkt heel, uh, de partij is ook gewoon een naam, omdat wij met z'n ja. allen denken hè, als er een groep ja ik wil zeggen, een groep mensen die in een raad zitten, of in een dat staat van de Kamer, dat heet partij. Dat is eigenlijk hoe we dat, dat is een soort traditie om een partij te noemen. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk verschillende, daar heb je natuurlijk weer smaken in. Dus je hebt natuurlijk het traditionele beeld van de partij, van de, hè, van de P, van de A... en dan heb je een congres en commissies en een partijbestuur en, en een hele hoop gedoe mm -hmm. en zo. Dat, dat is het, het traditionele idee van een partij. Maar we hebben het natuurlijk eigenlijk de hele tijd al over partijen... die, dit, die helemaal niet aan dat beeld voldoen. Mm -hmm. We hebben het over partijen die zich partij noemen... En die een soort kern zijn ja. van een leider met wat vertrouwelingen om zich heen. Ja. En dan is eigenlijk de vraag, uh, komt er daarna nog meer? Ja. En uh, zelfs, zelfs bij Forum voor Democratie kun je je dat op dit moment afvragen of dat veel meer is. Ja, ik ben, dan, maar ik ben wel even benieuwd. Uh, ik zie zo, het springt er een me op. Um, behalve een, een, een, een soort puntenlijst nu, hè? even... Ja gemeenteraadsverkiezingen. Yeah. Behalve een soort puntenlijst, hebben ze nou uiteindelijk een daadwerkelijk partijprogramma in nee. de wereld ingegooid? Is die er? al? Ze de hebben 10 nee. punten voor Amsterdam en daar zitten dan weer subpunten in. Maar is dat een partijprogramma? voor, nee. ja, voor ja, dit is, ik taak, het je het is natuurlijk nee, de nee. kern jij ja, ja, haalt ja. hier de kern dat is ja, dus dat is het niet is gek is. dat het opkomt, want dat is namelijk is dat precies de kern een. van het ja. probleem ja. Is dat is dat de, nog, een de kern een van het probleem is, is, waar staat zo'n partij dan voor? Oh. Kijk, hè, tegenwoordig in rechtse kringen is het zeer uh, uh, vinden het hartstikke leuk om uh, op de P van de A te, te kankeren. Mm. Hè? Maar laten we gewoon wel even eerlijk zijn. De P van de A heeft wel uitgangspunten. Die zijn er wel. Je kunt zeggen dat ze zich daar niet helemaal aan houden. Mm. Maar het is wel helder vanuit welk mm. waardenpatroon... de P van de A ja. is opgezet. Mm. Dat kun je bij GroenLinks allerlei dingen over zeggen. Maar GroenLinks heeft het ook. VVD heeft het mm. ook. Maar als je dan naar Forum voor Democratie kijkt... ja, ik denk eerlijk gezegd... Ja, daar zit er een soort idee in van soevereiniteit. Mm. En er zit een idee in van directe democratie. Een beetje seculier, maar is een spatisme, het, een... ja, het is, is een ook beetje. Een... Het geeft wel een soort conservatieve rechtse saus. En ook weer een, nou, een lege als... boogparagraaf erin. Maar je komt niet, bijvoorbeeld wat heel interessant is, is waar staat Form voor Democratie economisch nou? Dat vind ik een hele goede. En ik heb geen enkel idee. Je ziet, daar staan linkse punten in, daar staan rechtse punten in, dan kun je zeggen: links en rechts zijn labels, die zijn verouderd. Ben ik met iedereen, nou ik ben met mee eens als mensen niet, zeggen dus, dat, niet dat altijd. het niet Maar niet, maar dit is precies het hele punt. Het is een beetje verouderd, maar het geeft toch ook wel een beetje richting als je zegt van het is links of het is rechts. Ik heb geen enkel idee of Forum voor Democratie een aantrekkelijk programma heeft voor ondernemers. Ik wil er graag een voorbeeld bij geven. Ik was in het Westland. Daar heb je een partij, dat heet LPF. Dat is ook, een, een, een, dat is ook echt een nazaat van de echte LPF. Ja. Um, dat heet tegenwoordig heet dat de lokale politieke federatie is gewoon een lokale partij in Westland ja. um, daar kwam Theo Hidema langs een avondje 150 man, iedereen ja. enthousiast over Theo Hidema, maakt grapjes, etc. Ja. Um, hartstikke leuk um, dan mochten de mensen vragen stellen Dus dat, je voelt hem al aankomen ik ga de man even voordelen, dat heb je hier over het Westland ja, ja, ja, ja, Westland, ja. Ja, ja. intuïtie ja. iets met tuin en akkerbouw ja. ...man staat op die zegt... ...ja meneer Hiddema, uh, FVD... ...en FVD die is voor de nexit... ...hoe moet dat dan... ...straks met de onze groenten... ...met onze uh, tuin- en akkerbouw... Nou, ja. ...en dan zegt... ...en ik zou zeggen met alle respect... ...dit is toch een vraag die je kunt verwachten... ...want je bent in het Westland... Ja. ...door het ja. geen niet helder zien, te zijn... te weten dat dit eraan zit te komen... En dan zegt Hiddema die prevelt dan iets over... Dat letterlijk citaat. Ik wens jullie goede, waar van niveau toe. En dat komt allemaal wel goed. En dan denk ik, het lijkt mij toch... Hiddema krijgt die zaal vol, hè? Dat is knap. Er zijn weinig politici die 150 man in een zaal krijgen. Misschien waren het er wel 200. Hartstikke mooi. Duim omhoog. Maar ik denk dat als het verkiezingen zijn... en die boeren in het Westland... die moeten kiezen tussen het CDA waarvan zij weten dat die de boerenbelangen... altijd, altijd die al lang, al goed behartigen... O, hoe saai en vervelend... en uh, kartelachtig ze ook mogen zijn. Of we moeten met na, meneer Hiddema toe... die zegt, ja we gaan uit de EU... maar het komt wel goed met, dat, met die kostelijke Waterniveau van u. Dan denk ik zomaar... <lacht> dat die boeren allemaal denken... wij gaan toch maar even voor het CDA. Stevig en dat zit precies ja. in dit punt. Ja. Namelijk, waar staan ze nou? Wat zijn nou de hoofdlijnen van het programma? Ja. Met name over de punten... Waar ze nu niet... Over praten. Nou, waar ze eigenlijk nee, nee, niet dit, over dit vind ik wel een, Dit vind ik een hele goede inderdaad. Um, en, want ik had het hier uh, ook laatst alweer met iemand over. Van joh, mensen uh, die kritiek hebben op, uh, op het FND. Ja. Die gaan altijd via die culturele weg. En dat is het spelletje van Cherry. En ja. dat spelletje wint Cherry altijd. Ja, het gaat altijd over cultuur. En het is altijd cultuur, cultuur, cultuur. Um, maar waar ze nooit op pakken. ...en daar valt heel veel te winnen... ...is die economie inderdaad... ...want wat heb je lopen bij... ...en dit is de reden denk ik tenminste... Uh, ...bescheiden opvattingen... ...waarom uh, hij het er nooit over heeft... ...bij die partijen lopen zowel conservatief... Links autoritaire figuren... ...die uh, totaal gedissolutioneerd zijn... ...van de P van de A... Uh, ...in zijn wat conservatievere wanen... Mm -hmm. ...en superlibertaire figuren... Ja. ...dus je hebt twee werelden... Die compleet uit elkaar trekt. En het heeft allemaal te maken een lijn die bent de helft kwijt. Ja, maar dat is dus, maar. Het hele, maar dit is dus ook het hele probleem en daar wil men het er niet over hebben. En maar mijn stelling zou dus ook zijn: al die mensen die nu zeggen, Voor voor Democratie, dit wordt een hele grote partij of iets in die geest. Dan denk ik, ja, weet je, sorry, maar het is nu, we praten er wel heel oppervlakkig over en daar ligt nu geen keuze voor. Dus er is nu geen keuze voor de Kamer. ...wat voor soort economisch beleid wij willen... ...terwijl als bij de volgende Kamerverkiezingen... dan gaat het gewoon over... ...moet, de, moet het eigen risico omhoog of omlaag? En ik ben heel mm. benieuwd... ...wat het Forum voor Democratie daarvan mm. vindt... ...want ik denk namelijk dat er heel veel mensen van zich vervreemden... ...als daar een keuze in maken... ...en die keuze dus wel moeten maken. Maar is het ook niet zo, Chris... ...en dat, dat, val, dat valt me ook heel erg ook op... Uh, ...ook zo, sowieso ook in, in ook het boek... ...dat... Um, ...punten worden niet ook uitgekristalliseerd. Dus een, een, goed een goed voorbeeld... ...is bijvoorbeeld wat ik in ieder geval zelf... ...bij VNL op een gegeven moment meemaakte... Was, ...op een gegeven moment was er een gecombineerde avond... Uh, ...dat... Uh, ...JUVD'ers in gesprek gingen met... Uh, ...toen nog Bram ja. ja. En toen vroeg ik aan hem... ...van Goh, op wat voor manier... ...wil je de Nexit organiseren? Moet er dan een Euro komen? Of, of moet, er, he, moet er iets anders komen? En toen was het echt... Ja, ...toen keek hij een beetje zo naar Joram... ...van nou Goh... Wat, wat zullen we vandaag nog maar eens van nul. Ja. Ja. Nou, neuro nu, nu was, was toen wel aardig. En, en, maar is dat, is dat ook niet. Uh, ja, maar dit een van de... is natuurlijk. Ja. Het punt is natuurlijk, dit zijn partijen. Kijk, de traditionele partijen die hebben dan die denktanks hè, en dan gaan mm. rapportjes schrijven en mm. allemaal uh, al, al moeilijke discussies doen en zo. En er zijn dit soort clubs natuurlijk. Dus is, VNL is daar niet van, Forum is daar ook niet van. Maar er is natuurlijk wel een reden om een denktank te hebben als je een nexit wil. Mm -hmm. Ik bedoel, dan moet je wel even bedenken hoe je dat wil... want dat kan namelijk, dat zie je nu met die brexit... Je moet gewoon dan, onderzoek doen. Ja, dan moet, je, nou, dan moet je met mensen praten en ja. dan, kun je niet, dan is het niet genoeg... Maar ook gewoon onderzoek, heel, heel, heel droog. Je moet gewoon onderzoek en het doen. Het is niet genoeg om te zeggen, dit wil ik en ga het maar uitvoeren. Mm -hmm. Het enige, ik zou bijna zeggen, maar ik mm -hmm. weet niet of dat helemaal waar is... Ik zou bijna zeggen, als je Forum voor de Democratie aan de macht krijgt, dan krijg je een enorme ambtelijke macht van. Want wat, je dan, want, wat, want wat doet Forum? Forum zegt dan, we willen dit. Ze hebben eigenlijk geen idee over hoe dat moet. En ze hebben eigenlijk ook geen richting, ze hebben mm. geen stappenplan, ze hebben niks. Dus wat doe je dan? Dan flikker je dus over de schutting bij je ambtenaren. En die ambtenaren mm. mogen het allemaal gaan bepalen. Dat is wat je krijgt. Zijn, zijn dat is erger de, dan kartelpolitiek, zou ik zeggen. Zijn, zijn, de, zijn de standpunten, uh, ik weet niet of dat het een goed woord is, maar zijn die vermedialiseerd? Dus dat, dus dat, dus dat, kijk, ik denk namelijk wel dat, dat een Baudet in een discussie van een kwartier bij Jinek, dat hij wel een economisch punt kan volhouden. Tja. Maar ik denk dat op het moment dat dat al twee of drie uur duurt, dan vraag ik me af of dat, een, dat uh, ook nog lukt. Dus, dus, naar ook, dus ook met dat uitgekristalliseerde... Er worden weinig... Kijk, het, het, het, er wordt weinig... Er is weinig kritische... Er is weinig kritische aandacht... Voor de inhoud. Een mooi voorbeeld vond ik dat debat over... Het aftreden van Zijlstra. Hm. Um, toen was er een clash tussen... Uh, Wilders en Baudet. En toen hm. kon je het hm. heel mooi zien. Moeten, Wilders moet het eigenlijk doen. Hè? Hm. Dat is heel interessant. En hij zegt... Wilders. Want Baudet zei: Ja, had Rutte dat nou niet gewoon binnen zijn kamers kunnen houden? Want het was toch slecht voor het Nederlands beeld van Nederland dat dat halve ge, had gelogen. Mm -hmm. En dat, ja, het is natuurlijk prijsschieten, want dan staat Wilders op. En die zegt: Nou, ik dacht eigenlijk dat de Kamer eh, de boel controleerde. Dus het leek mm -hmm. ons wel handig mm -hmm. als we daarover geïnformeerd werden. En dan zie je Baudet daar zo staan. En die zegt dan iets wat een beetje in de trant is van: Goh. Ja, dat is eigenlijk ook wel een idee. Uh, ik zal daar eens over nadenken. Um, Amtsgroot Wilde. Ja, Wilde. Ja, dus we zitten, we zitten, ik denk dat we wel in die bewondering van uh, aan de rechterkant, de cultureel rechtse kant voor Baudet, daar zit wel heel erg weinig reflectie in op wat zijn de negatieve kanten. En daarmee zou ik zeggen, daarbij kun, daarmee kun je het dus ook niet beter maken, omdat het ontkend wordt dat die zwakke kanten er zijn. Terwijl als we straks die verkiezingsdebatten hebben, hè, dus bij de, en dan hebben we het dus over de Kamer, niet over dat provinciale geneuzel. want dat zal goed ja, ja. komen. Maar als we het hebben over de Kamer, dan gaat het gewoon over. Eh, nou, dan heeft iedereen ze. Dan nou, gaat het CPB gaat die programma's weer doorrekenen. Nou ja, eh, ik, ik weet niet of de gemiddelde burger dat interessant vindt. Maar. Chelsea, weet je nog? Weet je we nog dat, wat Jerry zei op de, op de vorige verkiezingen? Nee? Die zei van, nou, dat, dat raad laten we niet uitrekenen. Want dat zijn, uh, zijn Sovjet-praktijken ofzo. zo. ik vind het een rare praktijk dat, dat ambtenaren in Nederland verkiezingsprogramma's uh, doorrekenen. Dus mm. in die zin ben ik dat met Thierry eens. Mm. Maar ik zeg wel dat het iets zegt. Dat ja. zeg ik wel. En, mm. uh, Anders heb je nog gewoon geen bezwaar tegen. En natuurlijk kan het zo zijn dat je zegt van, nou ja, weet je, dat maakt niet zo vreselijk veel uit. We laten dat niet doorrekenen. Maar ik bedoel, bij die Nexit, mm. het, het is toch wel een dingetje hoor. Uh, het is ook net als afgelopen week met dat racisme. Ja, ja. Ik, denk vooral, ik denk niet dat die club racistisch is. Ja. Um, maar ik denk wel dat er dubieuze dingen worden gezegd. Ja. En um, daar is natuurlijk uiteindelijk... Ja, je kan ook zeggen, het is een soort karikaturale situatie. Want Boudet zegt dan, wij werpen dat ver van ons. En de rest zegt dan, uh, ja. van we geloven het eigenlijk niet. Want dat is eigenlijk dan een beetje een soort discussie die je krijgt. Maar er wordt natuurlijk eigenlijk toch... Uh, op het moment dat wat dieper wordt gegraven, komt er eigenlijk niet echt een verhaal over. De vraag bij nee, de FVD nee. is natuurlijk toch. Oké, okay, weet je, je hebt dat onderzoek over die IQ-verschillen. Volgens mij is, het, is dat onderzoek allemaal ruk, maar weet je, okay, nee. dat het, het, het, het onderzoek is er. Ja. Mijn vraag zou zijn: waarom wil FVD dat eigenlijk in debat brengen? Waarom, is dat eigenlijk, waarom moeten we het daar eigenlijk over hebben? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat als je dat hmm. vraagt... en niemand hmm. doet dat in dit land... Hmm. Eh, dat Thierry dan toch ook... een klein beetje met zijn mond vol tanden staat... want dat is namelijk geen reden... want de enige reden is namelijk... en daar komt precies ook het verwijt vandaan... de enige reden is natuurlijk... omdat je vindt dat het een consequentie moet hebben... dat die IQ-verschillen er zijn. Maar... Dat is volgens mij het enige waarom hij dat zegt. Anders is er namelijk geen reden om dat te zeggen. Maar... Nee, maar dit is het punt... Ja. deze discussie... Ja. dat gaat mij eigenlijk alleen nog ja. even afgezien ja. van wat het antwoord ja. is... Die discussie zou je moeten voeren. En ik weet mm. niet zeker... Mm. en ik denk dat dat nu ontkend wordt... Um, dat, die, dat dat helemaal goed gaat... als je dat allemaal bouwt voor de voeten... Voor de voeten voor je of het dan gaat over zorg... of over sociale zekerheid... of over de woningmarkt. Ga dan dan in, ga, ik heb het ook niet gedaan hoor. Ik, bedoel, want mm. ik, heb, ik, ik doe nu een mm. serie interviews... Met, mm. met mensen die dan... alternatieve visies hebben... Mm. Nou ja, als die er recht zijn, weet ik niet. Maar ik bedoel, wat, is dan, wat is dan precies de mening van FVD over de woningmarkt? Ik vind ik wil, even, dus ik wil dit even aannemen aan, aan, aan, aan als een mooi uh, overgangspunt. Les ja. drie, want we zitten er al een beetje in. Maar uh, verdeel, heers en neem geen beslissingen. Die zitten we eigenlijk al een beetje in. Ja. Een mooi overgang, dat is, natuurlijk Vooral aan verdelen en heers doen we ze natuurlijk aan. Ja, en neem geen beslissingen, dat ook. Um, ja, ze nemen hier geen beslissingen over. Er zullen best intern mensen zijn die deze dingen gezegd hebben... die wij net hier even bespraken. Mm -hmm. um, daar, wordt, daar wordt uiteindelijk niks mee gedaan. En dat gaat alleen maar... Maar dat gaat weer over wat is de structuur... waarin die club is vervat. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een structuur die is opgezet... op een moment dat wij allemaal niet op aan het letten waren. Want dat was namelijk de tijd dat wij dachten... dat FVD nooit in de kamer zou komen... Mm -hmm. Toen hebben we die structuur gemaakt met het partijbestuur benoemt zichzelf. Daar komt mm. het toch over. Nee. En uh, ja, als de leden met twee derde aanwezig zijn en die zeggen dan twee derde nee, dan kunnen ze eventueel iemand wegsturen, geloof ik. Dat is dan over wat het dan over is. En alledaagse beslissingen liggen bij het partijbestuur. Ja, als dat de structuur is, dat geeft natuurlijk geen enkele aanleiding om te denken: um, oh, er is misschien interne kritiek op iets. We gaan daar naar, we gaan daar naar luisteren. En wat je dan dus krijgt is, uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld dit gedoe over Nexit. Mm -hmm. Dat is natuurlijk zo ideologisch, het is zo verweven met mm -hmm. Baudet. Daar kan hij eigenlijk niet uit, mm -hmm. maar er is ook geen visie op hoe dat dan precies moet. Interesseert het tenminste, Chris, want in het boek beschrijf je bijvoorbeeld hoe dat bij de PVV is gegaan. en Dat op een gegeven ja. moment de PVV natuurlijk ook een... Um, ook veel, veel, meer, veel democratischer ook uh, ook, zo, de ook worden, maar toen zei je, je schreef ook in het boek van ja op een gegeven moment was er wel een soort van bewegingtje van die dat, die dat ook wilde, is allemaal weggeappt en daarom vraag ik mij ook eigenlijk ook af van willen mensen nou dat, dat dat gedeelte democratisch is of niet? Nee, ik vraag het eigenlijk heel, ik heel erg af. Het maakt helemaal niet uit zou ik zeggen. Ik bedoel, mm. kijk de afgelopen weken was wat gezeik hè. dus er waren mm. mensen die liepen weg en er werden mensen gewoyeerd, er waren mm. onaardige e-mails verstuurd en zo. Mm. Weet je, het, de enige reden waarom de PVV het al tien jaar volhoudt, dat het gezeik mm. is bij de PVV continu mm. ook nu weer met die lokale verkiezingen, mm. is, het interesseert mensen gewoon helemaal niet. Het interesseert mensen bij Baudet ook niet. Wat krijg je namelijk als je op Baudet dan krijg je nou dit. Nou, dat is nog beter. <laughs> Uh, het ziet er leuk uit. Mm. Hij, praat, hij, praat hij praat leuk. Hij kan leuk in programma's meedoen. Hij heeft af en toe wat standpunten waarvan mensen denken, nou, dat is ook wel aardig. Prikkelt dat, dat, dat prikkelt wel. Ja. En het prikkelt ook. Dus dat zijn allemaal dus het zijn allemaal positieve dingen. En dat er dan een of andere. Hè, ik zal toch even wat, wat platter zeggen. Dat een of andere jongen die dan ook ooit op het partijkantoor heeft gewerkt, die <lacht> op plek 22 van de kandidatenlijst stond, vijf uh, uh, minuten bij Umberto Tan heeft gezeten. Ja, dat maakt natuurlijk voor. Ja, dat mm. maakt natuurlijk voor het. Uh, ja, voor uh, het wezen van FVD, mm. natuurlijk niet zo vreselijk veel uit. Ik bedoel, Robert mm. haze ja, ik vond, uh, ik vond dat er nogal uh, bijzonder werd gedaan over. dat hij naar FVD kwam. Toen mm. riep ik, nou, ik weet niet precies waar je het over hebt met, met VVD-prominent. Volgens mij kent niemand die man. <laughs> nou, ik bedoel, hoeveel VVD-senatoren kennen we nou eigenlijk? Dus ik vind het ook niet. Dus vol, volgens mij nou, nu, nu, nu hij geprobeerd uh, is, hetzelfde. Namelijk dat het ook niet zo belangrijk nou, nou, nou, is. Nou, ik heb, ik heb wel ergens uh, begrepen. En uh, ik weet nog niet, niet zozeer uh, niet, niet zo dit wijkend vandaan, maar dat, dat hij toch wel uh, meegeholpen had aan het samenstellen van de lijst. Ja, hoho, ho, ik heb het ook. Ik had het nu over het buiten. Het, de, voor de buitenstaanders. Oh, voor de, de buitenstaans maar, buitenstaans, voor ja. Voor de buitenstaanders maakt het helemaal niet okay. uit hoe het zit met meneer Winkelman. Hmm. Maar uh, ja, ik denk dat als je intern gaat kijken. Uh, het, het, het, in zijn algemeenheid het geeft geen vertrouwen in hoe FVD met zijn eigen mensen omgaat mm -hmm. dat, dat lijkt me de belangrijkste mm -hmm. even ook weer afgezien van wat je van Wickel een haze vindt want die zegt ook af en toe dingetje ding nou uh, mm -hmm. ik, zou toch, uh, ik zou er toch enige afstand van willen houden mm -hmm. maar ja die man heeft wel die kandidatenlijst geselecteerd je kan natuurlijk ook nog zeggen, maar dan we zijn we wel kritisch misschien. Je mm. zou zeggen, het heeft niet goed gedaan. Want op de, de, mevrouw op nummer 3 mm. was toch wel erg snel weggelopen. Nu het een klein beetje anders, ja. nu het een klein mm. beetje van toon is veranderd. Mm. Um, maar ja, die man heeft intern heel veel gedaan. En heeft daar geen waardering voor gekregen. Mooie hij heeft uh, een heeft hij gedaan, toch? Uh, nee, hij heeft de Tweede Kamer. Bij de Tweede oh. Kamer heeft hij zich ermee bezig gehouden. Oh. En dat, heeft een enorme, dat is eigenlijk belangrijk. Het heeft een enorme signaalwerking. Okay. Natuurlijk, iedereen die binnen FVD actief mm -hmm. is. Van mm -hmm. dat het dus zo een beetje kennelijk kan worden omgegaan bij die club. Mm -hmm. Vrijwilligerswerk, hè? Mm het -hmm. is, is geen baan. Mm -hmm. ja, wat dat die man deed. Dat, ik het, of ik die man niet sympathiek voor te vinden. Om te vinden dat die man toch niet helemaal netjes behandeld maar, wordt. Maar dat, ik, vind dat, ik, ik, ik vind dat trouwens ook wel een interessant punt, Chris. Dat, um, hoe zie jij de verhouding? Want als ik in ieder geval naar de kandidatenlijst landelijk kijk... Ja. dan zie ik een heleboel mensen die. ...eigenlijk achter de schermen prima functioneren... Hè, ...voor zover ik daar inzicht in, in heb... Dan ...maar in geen ieder geval, reden ...om het al iets anders aan te nemen... ...maar um, um, maar die dus nu... Um, ...eigenlijk het liefst... ...toch wel voor de schermen willen zien... Uh, ...ja, gez, gezien wil worden... ...hoe zie je die... ...hoe zie je die verhouding... ...van het, het mensen die in ieder geval... ...eigenlijk het beste misschien wel functioneren... ...ook op de achtergrond... ...maar die dan toch op de voorgrond zijn... ...waardoor je dus... Uiteindelijk ook weer problemen krijgt. En waardoor Bonet oh ja, dus ook in de scheiding niet. 30 mensen, laten we nou, er 30 mensen op die lijst. De vraag is natuurlijk, wil je al die 30 mensen ook in de Kamer hebben? Mm -hmm. Wil je ze echt? Mm -hmm. nee, dus als het. Dus wij spreken als mm -hmm. FVD meer zetels zou krijgen, of. En iemand had een, een voorkeurs. Uh, zou ja, ik, dat zou je, mm, dus, vind je vind het oké standen. van al deze mensen dat ze een voorkeur Dat denk ik helemaal niet. Absoluut niet. Mm -hmm. Ik geloof dat de meeste van deze mensen. ...dat Thierry die absoluut niet in de kamer wil. Ik bedoel, het groot deel van het succes van FVD ...komt ook van het feit dat helemaal op die lijst stond. Want mm. die brengt zijn eigen fancommunity mee. Um, ik bedoel, ja, en dan denk ik... dat ...waarschijnlijk bij mevrouw Teunissen hebben ze er nog wel even over vergaderd... ...die op drie stond. Mm. Maar ja, laten we ook even eerlijk zijn... ...op vier en vijf staan de twee leden van het hoofdstuur weer. Dus mm. in die zin is het ook weer... Ja. ...is het toch weer een beetje kartelachtig. <laughs> maar ik bedoel, ja, als jij naar plek 10 gaat... Uh, of naar plek 11 dan ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet eens weet wie daar allemaal staan, maar dan de, laat staan de, de lijst tussen 20 en 30 mm. dat zijn natuurlijk allemaal mensen die zij niet wilden en die daar gewoon um, ja die daar zijn neergezet omdat mm. ze uh, ja omdat het een ja, beetje wat maar moet stond, lijken. Er stond, stond Kees ook niet, uh, die Kees Eldering, die miljonair Ja, uh, nee, die, die blijft... stond ergens ook tussen de 20 en de 30 ja maar die ik. was intern was die dus wel uh, die was dus prima betrokken is, dus ook oh, schamen heel veel geld in gestort. Ja, de ironie de is, familie, dat is precies het hele punt. Kijk, wij praten nu een beetje zo van: ja, zou je die mensen in de Kamer willen hebben? Maar ik bedoel, intern, eh, die, die vrouw die het partijbestuur, of partijkantoor bestuurt... die Saskia Koning, stond ook mm. daar ergens. Die mm. is super nuttig geweest voor FVD. Alleen, ja, ik weet of die, ik denk eerlijk gezegd dat die niet eens heel erg zou nu staan in de Kamer. Mm. Maar tenminste, in ieder geval qua uitstraling niet. Want mm. inhoudelijk ken ik haar verder niet. Maar ik denk wel van ja, als je dat, dat is iets heel anders... of je intern nuttig was... Ja. dan of je ja. in de kamer... wil dat, dat ze je in de kamer willen... en dat ze je op de bühne willen. Kijk, Wat natuurlijk wel interessant mm. is natuurlijk ook is... is dat... Um, nu, nu hebben we die Amsterdamse lijst. Hè? Dus mm. dat is dan de ja. tweede keer dat er een lijst is. Nou, ik heb niet gekeken of alle Amsterdammers... nou, of welke Amsterdammers er allemaal op de kamerlijst stonden. Maar er zijn nu toch in ieder geval wel weer nieuwe mensen bijgekomen... Um, en ook daarbij kun je je weer dezelfde vraag stellen. Hè? Je hebt die mevrouw met de Turkmen, heet ze geloof ik, die vond dat, uh, ja, dat de geslachtsdelen afgesneden moesten worden. Ja, dat was geen, uh, geen, uh, geen parel van wijsheid en fatsoen, zou zo ik zeggen. Ja, ze heeft het teruggenomen, dus we nemen maar even aan ja, dat, het, ja. dat, het, dat het Maar je kunt je natuurlijk afvragen of Forum voor Democratie vindt. Misschien is die mevrouw wel vrijwilliger geweest, misschien, ja, ja. misschien flyert ze wel heel hard. Dat uh, weet ik ook niet, mm. maar ik weet niet of zij echt, of haar echt in de, la, in, in de gemeenteraad wil hebben. Mm. Dat denk ik eerlijk gezegd. Ik vraag me dat eerlijk gezegd gewoon. Dus met dit soort gevallen moet je je ook afvragen of je die mensen überhaupt op de lijst wilt hebben. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Batavierenborrel in Amsterdam, in café De Bekeerde Zuster, aan de Nieuwmarkt.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 Ja, maar Dan dat hebben ze dat dus niet. Over. Nou ja, maar daar, daar, daar gaat natuurlijk een deel van ook over, inderdaad. Ja, maar dat, ja. is, dat is dus ook precies het probleem. Kijk, mensen, mensen melden zich aan. Ja. En uh, wat zullen we ervan maken? Kijk, als je bij de PvdA... Uh, nou ja, bij de PvdA gaat er aan, ook met meneer Mollach ging het ook niet mm -hmm. helemaal lekker. Maar um, hè, daar heb je toch nog wel enige controlemechanisme. Mm -hmm. Dan heb je mm -hmm. toch nog wel dat een regio, dat je in een regio bekend moet zijn... dat de mensen dan mm -hmm. moeten denken, nou die vinden we wel geschikt. Mm -hmm. dan heb je wel eens in, het, in een commissie horen praten. Dan heb je een beetje een idee van wat die, wat die standpunten zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk bij FVD is dat natuurlijk niet zo. En bij mm -hmm. alle andere partijen, al, al die andere partijen op rechts... die ook allemaal vanuit het niets zijn gekomen... Mm -hmm. was dat ook een probleem. Dat je gewoon niet precies weet... Mm -hmm. um, wat die mensen allemaal... Ik bedoel, ik weet natuurlijk uiteindelijk... wij spreken hier nu met elkaar, we ja. hebben elkaar wel eens eerder gezien... Ja. maar ik weet natuurlijk, als ik nou morgen een partij begin... omdat Chris Abends opeens heel populair is... en stel nou eens dat ik de indruk heb... dat wij wel redelijk op één lijn zitten... Mm -hmm. Kan ik dan mijn hand in het vuur steken. Dat wij op dezelfde lijn zitten. Ik, als we eerlijk zijn. Moeten we tegen elkaar zeggen. Nee wij mm. kunnen dat niet. Mm. Wij weten niet van alle finesses van elkaar. we weten zelfs op hoofdlijnen. Weten we het misschien zelfs mm. wel niet. Maar we weten van een hele hoop dingen niet hoe we erover denken. Dus dat zou betekenen. Dat als ik morgen mijn partij begin. En ik zou denken wil ik jury aan, wil en Wim op mijn lijst hebben. Dat het antwoord daarop is nee. Maar. Dan moet ik wel anderen hebben. ...en die hebben ze niet. Ja. In hoeverre speelt daar ook een financieel belang bij? Okay? Ja. Ook naar, naar heel, les 4. Want, ik want wil even naar les 4. Uh, ja. ja. Les 4 is houdt financiën ondoorzichtig. Want, ja, het is natuurlijk niet, vindt, is natuurlijk uh, niet duidelijk... Hoe FVD, um, ...hoe FVD... ...aan al het geld komt... Uh -huh. over die, ...voor de sociale campagnes dus Daar kunnen we natuurlijk heel kort over zijn. Want, dat weten we gewoon niet... Maar je, maar je zag natuurlijk ook wel in de berichtgeving... Ook, ...omtrent ook het vertrek van Kees Eldering... ...en ook van, nou, dat, er, dat er zowel aan de kant van Henk Otten... ...als ook aan de kant van Kees Eldering... ...natuurlijk ontzettend veel geld ook, uh, uh, ook in die campagne ook is gestopt. Ja, maar, de, flauw, maar dat is een beetje een rol. Ik doe even flauw, maar in feite is dat die rol. Ja, we weten het. Ja, we ja, ik vind het eigenlijk... Dus dus, het is een ik privé -zaken, zaken, Ik vind dus, het sterker maar, om te zeggen... Um, we weten gewoon niet. Er is heel veel geld in sociale media gepompt door FVD. Mm -hmm. Want ik bedoel, he, bedenk wel even, FVD zat niet bij het smurvendebat van de NOS mm -hmm. in maart. Ik bedoel, dus, het, was, het was heel beperkt zichtbaar. Het was in ieder geval daar beperkt zichtbaar. Dus er moest heel veel. Ik bedoel, als je ook kijkt naar hoe journalisten daar achteraf over praten, FVD was een verrassing. Iedereen dacht, FVD haalt het nooit. Het is heel erg op sociale media gedaan. Het is heel erg duur. Het is dat onder de radar allemaal. Het is allemaal onder de radar. Ik zou zeggen, we weten niet hoe dat betaald is. <tosses> hm. En natuurlijk, het zou privégeld kunnen zijn. Kijk, de privé privégeld is eigenlijk de netste manier waarop het gefinancierd zou kunnen zijn. Mm. Ik bedoel, je zou ook kunnen denken, nou ja, er waren, weet ik veel, dubieuze, dubieuze sponsors. Ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje een verhaal ja, van, van de PVV. Ja, van de LPF met, uh, met Ed Maas. En de LPF De die, uh, die leningen op te zijn. Ja. En je weet, ja, dus dat, dus ja, in termen van transparantie. Uh, mm. ja, daarom heeft volgens mij, volgens mij gebruikt Jenny die termen ook nooit. Ik bedoel <laughs> waarom, want we lusken we, nog wel eentje. Ja, dat, dat, uh, Nou wilde volgens mij... had Ongren ook... Uh, het voorstel ook een buitenlands geld. Om dat ja. in ieder geval ook, veel ook uit de politiek te weren. Denk je dat dat voor bijvoorbeeld... Uh, voor, de, voor deze partij ook een probleem is? Kijk, ik denk altijd... maar dat denk ik bijvoorbeeld bij de PVV. Bij de PVV hm. heb ik hier langer over nagedacht. Ja. Ik denk dat het veel verhalen zijn... en weinig, weinig, ba weinig feitelijke basis. Ik denk dat er geen... buitenlandse sponsoren van de, van de PVV zijn. Dat denk ik niet. En weet je, er zullen best... Niet een van kaliber van Er idee. zal best eens een keer een of andere Joodse club... een paar duizend euro aan We hebben al gemaakt. Dat ja, zal best... Ja, ja, ja. Maar dat is toch een betrekkelijk beperkt fenomeen. Want laten we nou gewoon heel eerlijk zijn. Mm. Al die Kamerleden, die krijgen gewoon een natje en een droogje... want die hebben namelijk een functie. En de PVV heeft geen organisatie die geld kost. Ik bedoel, mm. als de, de PVV heeft een partijkantoor... er zitten mensen, die moeten salaris krijgen... daar hebben mm. voor nodig. Mm. De PVV heeft het helemaal niet nodig... Ik denk dat FVD te veel geld heeft op dit moment. Dat ze... Uh ja, maar je, dat zie je misschien ook wel ook in, de, in de afdrachten ook, hè? dus als je bijvoorbeeld hè, dat beschrijft je natuurlijk ook, van nou, dat, dat af en toe een honderdje of een tweehonderd euro, ja dat zijn bedragen die eigenlijk, ja relatief gezien toch nergens over, over gaan of, ja, als voor deze salaris in ieder geval ja, voor deze, ja, nou, dat ik het, uh, ja. is inderdaad wat, wat scherper gezet dat, uh, voor deze dat, uh, mensen uh, maakt het niet uit, dus ik bedoel die partijen die krijgen mm. daar wel wat geld uit kijk alleen ik denk als jij met die sociale media aan de gang, maar goed Jerry heeft de sociale media volgens mij inmiddels helemaal niet meer nodig mm. Uh, mm. ja dan zou je kunnen zeggen van nou, dat, daar, daar gaat dermate sommig geld in. Je zou dus willen weten waar het vandaan komt. Maar ja, uh, dat hoeft die kennelijk niet te openbaren. En als het privégeld is, is het kennelijk helemaal uh, niet te traceren. Nou, dan, dan ben je klaar. Hoe keek je... Uh, want want dat, is, dat vond ik wel het mooie ook aan, uh, aan, het, vo aan het volgende hoofdstuk. maar Ik geloof geluid een, een bruggetje in die zin ook. Dat, uh, hoe wordt er... Um, ook bijvoorbeeld ook met gelden bijvoorbeeld. Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld bij, uh, bij bijvoorbeeld een zakenbank bijvoorbeeld aanklopt... dan wordt er bijvoorbeeld ook heel erg gekeken ook naar de oorsprong ook van het geld. Maar ook wie is dat geld? Er is ja. ook een screening ook bij. Uh, maar uh, hoe denk je ook dat wat dat betreft ook verder ook de screening... Ook van kandidaten bij FVD ook is geweest? Ja, Ik denk dat, want we in het ik, verhaal... denk dat het ik denk dat het allemaal paniekvoetbal is. Ik ben, ik ben meer van de stelling. Uh, complotten bestaan niet. Ik zeg mm -hmm. trouwens niet dat je dat... dat heel kort voor de, voor de luisteraar. Les 5 is train en test kandidaat pas als ze op ja. de lijst staan. Dat is dus goed te Ik ja, beste, dat ja. zou zeggen, er waren gewoon sowieso te weinig mensen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk toch het hele, hele uitgangspunt. Bedenken even, ik bedoel, dat, dat, dat kwam dat mailtje van mm -hmm. Thierry, anderhalf jaar geleden. FVD doet mee aan de Kamerverkiezing. Denk, ja, je hebt, het, je hebt het enthousiast opgeschreven... maar ik geloof niet dat iemand er warm van wordt. Nee. Uh, dat, was, dat was de perceptie toe. Dat, is totale, nee. hè, dat was een totale misperceptie. Helemaal verkeerd nee. gerekend. Maar het maakt natuurlijk wel uit... Um, voor wie er op zo'n lijst willen gaan staan. Nee. Et cetera. En ik bedoel, kijk, ik... bijvoorbeeld, hè, kijk, ik ben ook geen... Uh, ik sympathiseer soms met een puntje... maar in nee. het algemeen ben ik geen sympathisant... Maar zelfs als ik een sympathisant zou zijn, zou ik zeer huiverig zijn om daarvoor op de lijst te gaan staan. Ook in Amsterdam trouwens, uh, terwijl ik hier woon. Ik, ik, zou dat, ik, ik weet niet of ik mijn hand voor die club in het vuur kan steken, ook als ik rechtser ben. Hm. Um, dus, um, dus dat bete en dat is natuurlijk voor een hele hoop mensen geldt dat wel, hè? Want wat je doet is, je verbindt je naam aan iets, het is toch antimigratie, het is anti-EU, het, het, het zijn toch allemaal standpunten waarvan je toch, waar, nou ja, het, het doet het bij werkgevers niet altijd lekker en dat, dat, dan moet ik op een lijst gaan staan, zo moet ik bijvoorbeeld op plek 22 sta ik dan, dus dan verbind ik mij met zo'n met zo club, terwijl ik daar niets uit haal want de kans dat ik, natuurlijk als ik op plek 22 sta, uiteindelijk in de kamer kom, is, zo, is wel of in de. De kans dat je je baan verliest, is groter. De kans dat ik mijn, dat mijn baan verlies is groter. Dus, de, dus het is natuurlijk gewoon armoei je krijgt werkloze knuiterige figuren die nog wel wat ja, bij willen ja. doen mm -hmm. dus het is niet mm -hmm. zo gek dat, er allerlei, dat allerlei mensen die het maatschappelijk niet zo uh, gered hebben, zie je trouwens in mm -hmm. gemeenteraden nog veel, nog veel erger mm -hmm. zou ik zeggen mm -hmm. die het maatschappelijk allemaal niet zo uh, gemaakt hebben, weet je, je dan, weet je wat je dan krijgt, heb je dan nou ook een kans op een mooie zetel zou ik zou je vertellen wat het is. Het is een goed zittende stoel aan een tafel, naambordje ervoor, microfoontje erbij, dan heb je een knopje, moet je op drukken. Ga je, mag, je zeggen, mag je zeggen wat je vindt? Gaan al die mensen op de publieke tribune naar je luisteren? Gaat een journalist, gaat het gemeente iets minder, maar toch, gaat, toe gaat het dan ook opschrijven? Wordt waarde aangehecht wat jij zegt? Dat is natuurlijk de prachtige manier voor non in deze wereld om toch nog wat voor te staan. Ja, maar je, je ziet ook, maar je ziet ook daar ook wel dat er ook wel vragen, ook, uh, ook omtrent ook de screening bij wordt, wordt gezegd. En ook, en dat, dat, ja, die dat schrijf je ook. een advocaat heb je, die van um, Burggraaf heet die geloof ik, die op het FVD-congres sprak. Dat is iemand die... fusieadvocaat, ja. Ja, die, die, die schijnt nogal hoog, schijnt nog hoog uh, in de boom te zitten. Mm -hmm. Ja, laten we nou gewoon even eerlijk zijn... Uh, ...die man gaat natuurlijk alleen op een lijst staan... Als hij, ...even afgezien van wat die man zijn, zijn ambities mm. zijn... ...maar als die man de ambitie heeft... ...om in de kamer te gaan zitten... ...die gaat natuurlijk alleen op een verkiesbare plek staan... ...die, gaat, die komt anders niet... ...punt. Nee. Mm -hmm. nee, ik dat, bedoel mevrouw... Uh, ...ja, ik vind het een beetje een raar vergelijking misschien... ...maar ik bedoel, je had bijvoorbeeld Corrie van Brink... ...dat was de oud-baas uh, van de Avacabo... Mm. Uh, nou, hij zit heel hoog in de boom... ...die was bij 50 plus in beeld... ...om op de lijst te komen... ...die gaat natuurlijk niet op plek 20 staan... Nee. ...die staat alleen op plek 4... Mm -hmm. En anders doet ze het niet. En die zitten dus nu ook in de kamer. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk een beetje. Hè. Dus als jij statuur hebt, dan wil je natuurlijk ook een zekere zekerheid hebben dat je, dat het een, dat je een kans maakt dat het ja, stabiel nou ja, is. Nou, dat je veel hogere eisen. Dan maar de lijstduwers hier. dan? Lijstduwers? Lijstduwers rol Ja, weet je, ik vind die lijstduwers vind een hele rare discussie. Want ik zou altijd denken van, weet je, je, zelf, je hebt zelf niet nodig. Ik snap niet waarom vind je die gewoon een lijst met 10 mensen heeft aangeleverd. Dat snap ik eigenlijk niet. Gewoon zo simpel als dat gewoon 10 klaar. Ja, maar waarom, waarom zou het niet kunnen? Dat is dan niemand die dacht dat Thierry 15 zetels ging halen. Nee, maar ja, dan heb je ook gewoon minder kans op flauwekul. Heb je heel minder kans op flauwekul. En, ja, en dan simpel. weet je, het punten sturen, sturen. het moet natuurlijk eigenlijk zo zijn, dat iedereen op jouw lijst staat, dat je daar 100% voor in kunt staan. Ja. Nou, ik, we kunnen niet anders, er zijn er vijf weg van die 30. Mm -hmm. um, dat, ja, we, kunnen niet in, we kunnen niet anders concluderen dat er dus toch wat licht zit tussen wat meneer Babet vindt en wat die vijf vinden. Mm -hmm. En hebben we nog niet gehad over die drie die op het punt zijn geroeid te worden, dat is een kritische brief hebben gestuurd. Mm -hmm. Dus dat gaat wel snel al snel richting een kwart of een derde. Mm -hmm. en dan wil ik even overgaan het volgende, naar de volgende les, volgende hoofdstuk. Selecteer kandidaten op loyaliteit aan de leider? dat ja, is ik, ik geselecteerd. Er is geen enkele discussie over. Gaan we doen naar het volgloosje. Nou, uh, je kunt het, het uh, bijna okay. één persoon zien. Ik bedoel, ik zal het, ik, ik, kijk, Jermas hebt Jernas heb je. Dat is die jongen die uh, van Surinamse komt af, die toen een keer een actie is gestart over de, het linkse universitaire onderwijs. He. Die komt hmm. dan wel eens in de media. Aja, een fan, uh, zelfs geen stijl, is niet enthousiast over hem. Ik zou zeggen, het is een totaal ongeleid projectiel. Die staat dan op plek 2. Waarom staat die jongen? Kiesbare is dat. Volgens alle peilingen haalt hij een zetel. Waarom staat hij daar? Wat heeft deze jongen dan precies gedaan? Of wat stelt deze jongen voor dat hij daar mag staan? Ik zei tegen veel mensen in mijn, in mijn netwerk. Ik zei nou, hij zal wel beloond zijn. Hè? Dus hij zal wel heel actief zijn geweest bij zal Hij zal wel heel actief zijn geweest. En dan en Thierry moest... Nu toch iets terug doen. Mm -hmm. En al die mensen die bij FVD betrokken waren. Die zeiden mm -hmm. iets anders. Die zeiden allemaal het helemaal niet waar. Jerms deed bijna niks bij FVD. Jerms was er wel vaak. Maar actief was hij natuurlijk niet. Dus de enige reden waarom hij daar staat. Is omdat hij een vriendje van Barnett is. Is het ook niet zo Chris dat. Um, als je kijkt naar de, naar de, naar de lijst. Is dat. Uh, is dat zowel natuurlijk Annabel als Jernas? Daar kan je van, van vinden verder, van wat je vindt. Maar die hebben wel in ieder geval een mediaprofiel ook opgebouwd. Is, ja, dat, het is, is, sterk dat, is dat je van gewoon de VD, is, In ja. tegenstelling tot alles wat op andere, bij andere partijen is gedaan. Uh, Annabel is een meesterzet. Mm -hmm. Want Annabel brengt zelf profiel mee. Mm -hmm. Annabel kan dat zelf draaien, zou ik we zeggen. En die mm -hmm. kan daar ook uh, mensen bij betrekken, et cetera. Maar dus ben je dan. Gemeenteraadsmateriaal. Ga je naar al die commissies? Ga je alles lezen? Ja, nou, ik denk dat ik de, dat ook tegen Annabel gezegd en ook geschreven. Uh, ik vraag me af of zij zich realiseert hoe saai het is. Dat ja. is extreem saai. Het gaat over. Ik, ik, ik, ik heb een keer een grapje gemaakt toen ze net lijsttrekker was. Hm. Ik heb het eigenlijk niet uitgevoerd. Maar vandaag wil Annabel wel interviewen over de decentralisatie in de zorg, de gemeenschappelijke regelingen en uh, nou ja, er was nog <lacht> zo'n soort term. Um, dat ik denk van ja, weet je, daar moet zij dan straks iets over gaan zeggen. Uh, nou, dat stadsdeelcommissie, zo'n leuk dossier. Iedereen begint al over te geven voordat je, voordat je één woord buiten. Dat dus worden nu stadsdeelraden of zo. Nee, dat worden de, dit, worden nieuwe, dit worden de nieuwe. De nieuwe ja. de zin, Die zijn nog erger dan de oude. Dus een hele Ik heb er toevallig net onderzoek naar gedaan. Afschuwelijk. Schrikkelijk saai. Maar... Iedereen vindt het op dag één al een slecht systeem. Uh, dan kun je geen en dan komt poot niet langs. Dat is natuurlijk de kern. Hè? Ik bedoel, als, als Annabel iets zegt... over een megaboskee... dat vinden we allemaal interessant. Even afgezien van of dat dan erg veel zin heeft... dat ze dat zegt, dat is weer iets anders. Maar dat... Dan vinden we het allemaal wel interessant. Als er nu iets, iets met het regenboogakkoord... voor de homo's... Hm. als er homo's in elkaar zijn geslagen... Maar moet er op de single nog een, een, een parkeerplaats... worden gegraven? Er ja, wordt hier om de hoek wordt hier een... Eh, ik geloof dat het al besloten is... maar er komt een ondergrondse parkeergarage. Moet die halt, tramhalte weg of niet? Nou, ja, dat nog zo'n de... leuke, zo leuke... hier om de hoek is de tramhalte weggehaald... dat is naast een bejaardencentrum. Er ja. hangt nu een heel groot bord. GVB, geen vervoer voor bejaarden. Ik neem aan dat Annabelle zich dan straks uitgebreid bezig gaat houden... met de vraag of de, uh, of de halte van lijn 3 bij de Amsteldijk... of die terug moet komen. Ik denk dat media die interessant vinden... ik denk dat ze daar niemand mee kan mobiliseren... ik denk dat ook de kans dat er überhaupt naar haar geluisterd wordt... in die is heel klein, ze is een niche, ze is controversieel... en ze is niet nodig, ze is heel belangrijk... Ja. Um, dus het wordt, volgens mij wordt het een zeer demotiverende uh, toestand. En verder uh, bewonder ik haar uh, als zij dat wel gaat doen. Mm. maar uh, dus, dus dan even Annabelle versus Jernas. Mm. Dan zou ik zeggen Annabelle is dan het uithangbord. Dus ja, Annabelle zal het moeten doen. Ze heeft geen keus. Jernas, mm. nou, ik zou zeggen ze verloren zetel. Het is een beetje hetzelfde als Sylvana. Ik bedoel, Sylvana wil een podium hebben om af en toe iets over intersectioneel feminisme te kunnen zeggen. En over racisme. Dat is allemaal prima. Ik bedoel, ik misgun haar, mm. haar standpunten niet... maar de Amsterdamse gemeenteraad is geen logische plek daarvoor. Die gaat ook niet... gaat zich ook niet bezighouden met die tremhalte. Maar je hebt in, in Amsterdam... De Rutte van ik zou dat wel doen. Die is ook voor intersectionaal. <laughs> maar, maar, maar de grap is... en dan komen we dus precies mm. uit bij partijen... die dan gehaat zijn in de kringen, kringen... waarvan ik denk nou, dat er iets meer waardering voor mogen zijn. Je kunt niet zeggen van partijen als GroenLinks... PvdA, SP... Eh, dat die zich niet bezighouden met al deze... ...k-dossiers... ...waar wij allemaal onze neus voor ophouden... ...waar wij allemaal denken dat het te saai om een podcast... over te maken. Maar wat die wel hebben... ...en dat ontbreekt er ook bij, bij rest... wat dat betreft, is... ...is dat... Uh, ...als je kijkt bijvoorbeeld ook naar het maatschappelijk middenveld... ...en ook de relatie tussen dat maatschappelijk middenveld... ...en die politieke partijen... Uh, ...daar hebben we, we hebben bijvoorbeeld ook... ...Peter Siebelt hebben we bijvoorbeeld ook in de podcast... ...ook, ook gehad, die, de, die daar ja. ook ontzettend veel... Ook ...over weet, is dat... Een, um, en dat, dat, dat is ook de rode draad wat mij betreft ook in het boek dat de organisatie bij links staat gewoon veel beter en ja, dus tuurlijk. kun je dus ook um, um, op het moment dus bijvoorbeeld dat er iets uh, he, al, al is er bij wijze van spreken een mier in Amsterdam die door tramlijn 3 uh, omver wordt gereden, dan is daar wel een organisatie voor die Zeg van, nou, dat kan toch allemaal niet, dat is toch allemaal een schande. En dan wordt zo'n link, wordt natuurlijk, uh, best wel veel sneller ook gelegd, zodat uh, die politieke partijen ook weer kunnen schaakloopen met dat maatschappelijk middenveld, die weer door NAUSSUR binnenkrijgen uh, om dit soort dingen te roepen en die ook gesubsidieerd wordt. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat ook natuurlijk zo, zo is. En dat een, een, laat ik het zo, een rechtsmaatschappelijk middenveld. Dat, ja. dat, is, dat, is ja, dat, dat is er, is er wel. natuurlijk wel. Ja. Ja, je, je, je hebt de ondernemersclubs ja. en de Rotary. Dat is er allemaal wel. Ja. Alleen dat zit allemaal in de VVD. En waarom zit het aan de VVD vast? Omdat de VVD. Een zekere partij is. Ja. Een goede partij is, even afgezien van alle standpunten. Maar dit is een goed georganiseerde partij. Een selectie, hmm. dat is een probleempje. Ook. <laughs> ja. en, en die je weet bij de VVD als ondernemer, even afgezien van dat de VVD misschien niet altijd doet wat je wil. Maar de VVD mm. heeft wel de natuurlijke neiging om naar ondernemers te luisteren. Net als dat het CDA Het is gewoon zekerheid. Het is gewoon zekerheid. CDA geeft heel veel zekerheid aan boeren. Mm. Ik bedoel, dat is. De FVD, dan weet je niet wat je krijgt. Mm. Nou, nee. Dat, dat mm -hmm. is precies. En daar zit. Dus ik, bedoel, ik snap wel dat er een soort laag is in de maatschappij. Die denkt: ik word niet, ik word niet vertegenwoordigd. Mm -hmm. En uh, FVD kan voor mij wel iets, hè, kan voor mij wel iets doen. Um, en misschien is dat ook wel voor mm -hmm. een deel zo. Maar voor een hele hoop mensen zijn die traditionele partijen gewoon aantrekkelijker. En dat is, wordt in al want, deze discussies wat, vergeten. Maar um, kijk, wat, wat, wat ik dan ook wel interessant ook vind. Um, en ik ben ook wel benieuwd ook hoe jij die vergelijking verder ook ziet. Is dat we hebben ook in de podcast <kwijnt> Ebertje Bertmoes uh, gehad. Die ja. natuurlijk um, een boekje ook open deed van nou, hoe gaat het er nou ook achter de schermen ook bij de, bij de VVD... ook aan toe. Nou... Ja. Uh, denk ik ook oprecht dat, dat... daar in die zin dus ook de... Ja, min of meer ook de waarheid in staat. Omdat... die had ook niet, niet heel erg veel te... de had niet zoveel te verliezen. De, te verliezen, dus... dus uh, ik, ik, ik kan me... Ja, of niet, van, nou, laat ik zo zeggen, de kans dat er, dat er onzin... in staat, die, die acht ik in ieder geval niet groot. Ja, ja, voor het grootste deel klopt. Ja, voor het, het grootste van, gedeelte, ja, klopt het. Ja. Ja. En, Um, als je dat nou afzet wat dat betreft ook tegen um, tegen dus ook de, de partijen die je verder ook hebt heb beschreven um, denk je dan ook niet dat op het moment dat er veel meer ook aandacht ook komt voor de achterkant van de VVD dat ook dat uiteindelijk ook uh, ook in gaat storten en waar, ja, dat, dat je dan ook nog wel eens veel verder ook, um, of in ieder geval als rechtse kiezer in ieder geval van huis ook kan zijn van, want, want kijk ja. ide ideaal zou het natuurlijk um, kijk op het moment namelijk dat de achterkant van de VVD wordt aangevallen... laat ik het zo zeggen... dus dat, ja. er een, dat daar een aanval op komt... dus niet zozeer standpunt technisch... maar op, de, op gewoon de structuur... Ja. Um, dan, dan weet je... Nou, we hebben het, het, of, nou, ik heb dan dus dat boek van Eibeltje heb gelezen... dan weet je van dat, dat zit ook... in de kern zit het ook niet stabiel ook in elkaar... en dat zie je ook wel weer met dat vertrek... ook van... Uh, van Zelschid, dat er toch ook een, bepaalde, een bepaald soort rot ook in zit. Ja, ik ben um, dat niet met je eens... nee, ben je dat niet met je eens... Ik denk dat er wat, wat gemist wordt vaak... is, mm -hmm. is dat er, er is leiding en er, is, er zijn leiders en er zijn volgers. Mm -hmm. uh, uh, Eibeltje is een volger. De vraag is of de volgers... ...een goede rol uh, op zich nemen. Dus die mm -hmm. volgers zouden in zo'n fractie... Mm -hmm. um, ...controlerend kunnen zijn... ...ten aanzien van de mensen... Mm -hmm. ...die echt mm -hmm. de lijn bepalen. Mm -hmm. En die zouden op een gegeven moment ook een klein beetje... ...kunnen, uh, kunnen morrelen daaraan. Mm -hmm. mm -hmm. van, nou, nu gaan we om een kant op. Mm -hmm. Dat moeten we misschien niet doen. Dan mm -hmm. zijn wij zelf misschien Kamerleden die dan... Hè, ...op de, op de as zitten en niet zo heel erg. Um, en dat soort checks en balances... ...zou ik zeggen... Die zijn we bij de VVD denk ik wel. Alleen wat wel zo is... is dat iedereen er altijd met een eigen... Uh, belang en met een eigen ambitie zit. Mm. Dus... Um, uh, je, je kunt je afvragen... Kijk, Eibeltje heeft natuurlijk nooit ergens... een rode streep, een rode lijn getrokken. Heeft nooit gezegd... Um, dit is voor mij niet meer acceptabel... en dan gaat het niet zozeer om weglopen... maar meer om... dat je dan heel veel lawaai maakt in de club. Mm. Eibeltje kan dat... bij de VVD wel... Nou, bij FVD. Worden gewaardeerd. Dat hebben we gezien. Dat hebben we gezien, ja. En dat is het verschil. Dus, dus, dat, dus dat bij de VVD... En dat ben ik wel met je eens overigens. Mm. Dat bij de VVD heel veel mensen geen rode lijnen hebben. Mm. en uh, Maar dingen laten gebeuren. En bijvoorbeeld mm. nu... Het mooiste voorbeeld is natuurlijk nu de meneer Van Haga. Die heeft mm. geloof ik een paar uh, pandjes in Amsterdam. Dat is eigenlijk... Een, nou ja, ik weet niet of het malafide genoemd moet worden. Maar ja, hij uit zich in ieder geval niet aan de regels. Ja. Nou... Ja, 776, hè. Ik ben toch benieuwd hoe dat dan gaat binnen de VVD. Of mm. het dan zo is dat alleen de prominente Kamerleden... Hè? Dus samen zeggen, nou ja, wie hebben we dan? De Dijkhofs mm -hmm. en uh, mevrouw... Nou, is Hennis nog... Wie uh, ja, die zijn het eigenlijk? de prom Ja, Ten Broeke of zo, dat soort mensen. Mm. Dat die dan nu toch bij Haga even naar binnen lopen... en zeggen, mm. nou... Uh, zou het misschien toch wel fijn zijn als je oproepelt... Um, of dat iedereen denkt, ja... Mm -hmm. Snap je? Dat, maar er is in ieder geval wel... bij de VVD in theorie... een mogelijkheid om het te doen. Bij de PVV en bij FVD... Ja, je kan op je kop gaan staan. Maar um, als, ik bedoel, als mevrouw... Uh, nou, laten we zeggen dat, de VVD, dat de FVD... een groot succes wordt. Mm -hmm. En dan hebben we straks zeven mensen in de gemeenteraad zitten. Wat mm -hmm. niet gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar stel dat er zeven mensen zitten en mevrouw Toerkman zit daar... Nou, ik denk niet dat mevrouw Tourkman mag, uh, mag, uh, echt openlijk mag rebelleren tegen Baudet. Dat denk ik niet. Dat denk ik, niet dat dat ik mevrouw mevrouw, Terwijl mevrouw Jessil Gus, oh. hè, tegenwoordig in de Kamer hiervoor uh, voor de VVD-raadslid in Amsterdam, um, die mag wel. Nu is ze alweer, er alweer erg die. ingekapseld, hè? maar ik bedoel, in die raad mocht ze wel toch. Redelijk PVV-achtige dingen over asielzoekers. Het sloeg verder allemaal nergens op. Maar ze had wel haar eigen geluid. En er werd niet elke dag tegen haar gezegd. Hé, maar Dylan, dat mag allemaal niet. Nou, dat is natuurlijk bij FVD toch echt een het is ook een beetje een bliksem. Het is ook handig natuurlijk om zulke mensen er af en toe bij te hebben. Van nou, dan zegt zij het maar. Want dan hoeft de partij dat standpunt. Dat ben ik met je eens. En daarom vind ik het sterk van FVD. Dat ze wel voor Annabel kiezen. Omdat Annabel wel een sterke persoonlijkheid is. En ik me kan voorstellen dat was Jerry... A zegt en Annabel denkt het is echt B... dat Annabel ook gewoon tegen Thierry durft te zeggen... nou uh, Thierry, het is wat mij betreft toch echt B. Dat vind ik inderdaad wel een goed... Dat is ook een uh, doorbreking teken. van een patroon... Ja. Mm -hmm. dat is een doorbreking van een ja. patroon op om iedereen om alleen maar ja-knikkers te nemen. Mm -hmm. Maar kijk, laten we ook gewoon eerlijk zijn. Kijk, je kunt ook, hè, goed dan komen we in het rol en het speculaties mm -hmm. opnieuw terecht... Je kunt je natuurlijk afvragen waarom Annabel nu hier uh, in Amsterdam lijsttrekker is. Je kan natuurlijk ook denken... Nou, ze, ze werkt in de media. Ze kan niets meer doen met haar oude vak. Want iedereen denkt... Ja, er zit hier een FED er Is hier aan het praten. Dus dat kunnen we niet meer als journalist inhuren. Dus zij, uh, zij gaat voor een beperkte vergoeding gaat zij in de raad zitten. Het lijkt mij dat zij... Het uh, lijkt me ook voor haar veel aantrekkelijker trouwens... Om in de Kamer te gaan zitten. Um. Ik zit te denken, we zijn een beetje door de tijd nu. Ik zat oh. net te kijken. Dus we, dus we, gaan, we gaan best wel lekker, maar oh. uh, ik denk dat we ook de volgende les Namelijk, legt kandidaat het programma op. Laat kandidaat geen opgeving Dat Het programma wordt Media opgelegd. opgelegd. Wacht, wacht even, wacht oh. ik wil even. Ja, dat want is ik denk... allemaal wat er gebeurt bij FD. Er is een programma bedacht. Er is er geen enkele leden hebben niets te zeggen gehad mm -hmm. over het landelijke programma en ook niet over het lokale programma. Mm -hmm. niets. Ja. Mm -hmm. Dus wat je kunt doen is je kunt instemmen als je kandidaat wil worden. Mm -hmm. En ja, misschien dat er een keer, één keer over vergaard is. Mm -hmm. Maar dat is dus die, dus die inspraak, mm -hmm. het is allemaal top-down. Ja, en les acht dan: laat kandidaat geen mediaprofiel opbouwen. Ja, dat dus dus dit is dus de breuk. Mm -hmm. Maar de vraag is hoe lang het goed gaat. Ja. Want we hebben dus nu straks vier. Sterke persoonlijkheden. Mm -hmm. Hidema en Baudet. Nou, die hebben dat kennelijk goed verdeeld. Dus dat, daar, zit geen, daar zit volgens mij weinig licht tussen. aanvulling, juist, denk ik. Dat is dan ook een aanvulling. Mm -hmm. Zo kun je het ook zien. Ik denk ook dat het zo bedoelt. Dan hebben we uh, Annabel. Mm -hmm. Nou, dat, is al, dat, dat zit al qua in die hele discussie over IQ-verschillen en zo. Zit dat mm -hmm. volgens mij al heel anders. Is dat mm -hmm. al een hele andere wereld dan Baudet? Mm -hmm. En dan hebben we daarnaast nog meneer Jernas. Wat, wat Die, dus ook alweer de andere Totaal! Ja. Alle kanten uitschiet! <racht> uh, dus ja, de vraag is natuurlijk of dat goed kan blijven. Uh, of ja. dat goed blijft gaan. En eigenlijk de vraag stellen is het beantwoorden, zou ik zeggen. En dan gaat vroeg of laat gaat het mis? Ja, en les 9 dan. Laat fracties in het land aan een lot houden? Ik wil er echt heel snel doorheen nadenken Nou ja, de ironie ja. is, kijk, dat de, de, de FVD doet... Uh, FVD had dat idee van die allianties, hè. Dus ze wilden mm. allianties met allerlei clubs in het land. Om leefbaar onder andere. Eigenlijk. Ja, de ironie is precies zoals jij het zegt, is het woord is gepresenteerd. Hè, ze hebben een alliantie met leefbaar gepresenteerd en hebben ze Leefbaar Rotterdam. Mm -hmm. En hebben ze gezegd, we gaan een alliantie in de rest van het land doen. Nou, dat doen ze dus natuurlijk helemaal niet. Nou dat stelt het ook voor, vraag je af. Uh, en dat is bij leefwaars de vraag, wat stelt het voor? En in de rest van het land is het niet gelukt of willen ze het eigenlijk bijna erin zien niet. Mm -hmm. En dat is, omdat, en dat is ook wat er in het boek staat en waar je aan refereert, mm -hmm. die landelijke fracties zijn niet interessant. Waarom doet FVD nu mee in Amsterdam? Toch in de eerste plaats, omdat ze ergens mee wilden doen. Mm. Want het is namelijk een campagne die je kunt voeren. Daar zijn ze heel goed in in campagne voeren. Mm. Dus ze kunnen dan hun punten weer brengen en het levert de publiciteit op. En, dus dat is, maar ik bedoel, verder is natuurlijk die Amsterdamse fractie straks. Mm. Die, die is totaal hulpeloos. Het maakt helemaal mm. niet uit dat die er is. Nou, wat ik nog wel een interessante vind, is dat, um, en, en weinig mensen kunnen zich dat ook nog meer herinneren. Maar op een gegeven moment was er nou, uh, misschien weet jij dat, ik weet, ik weet dat niet, maar. Op een gegeven moment was er voor de verkiezingen in 2017 was er sprake van, van dat eventueel er nog een soort van uh, lijstverbinding ook zou komen tussen VNL en het Forum. Ja, die, ook een wilde dat een Ook een soort van alliantie tussen twee aanhalingstekens. Waarom is dat nou uiteindelijk nou, is dat ooit wel eens uitgezocht waarom dat nou uiteindelijk ook is geklapt? Nee, dat is niet uitgezocht. Ik, weet ook, ik, ik dacht eerlijk gezegd dat VNL die alliantie wilde en FVD niet. Maar dat wil je mij houden. Uh, waarom nou eigenlijk om het principe wat in het boek staat sterke persoonlijkheden uh, die gaan niet samen uh -huh. en je hebt dat toch Jan Roos, ik kon ook wel eens wat advies gebruiken uh, zou ik uh, zeggen die gaat natuurlijk niet, ik bedoel, weet je op het moment dat ze een gezamenlijke vijand hebben in zo'n referendum dan gaat het wel goed, maar op het moment dat ze allemaal zelf er een zetel uit moeten persen dan gaat dat dus helemaal niet goed. Want, het is namelijk de stem, want de vraag is natuurlijk, is het een stem op Jan Roos of is het een stem op Thierry? Mm -hmm. Nou, ik bedoel, ja, dat, uh, uh, het is natuurlijk interessant dat wij aanvankelijk allemaal dachten dat Jan die stedel zou krijgen en Thierry niet. Ik dacht dat niet. Nou, dat, nou ja, dat heeft wat... Dat, dat dachten dacht de media-mensen. Dat dachten de media-mensen, dachten dit in ieder geval. Mm -hmm. Je kan ook zeggen dat laat zien dat de media veel te ver afstaan van al dit soort clubs. Mm -hmm. uh, dat argument mm -hmm. sta ik voor open, wat <laughs> waar is. Um, uh, dus nee, ik denk dat dat, dat dat verhoudt zich heel slecht door elkaar. En dat kan alleen onder bepaalde omstandigheden, kan dat af en toe goed, samen, uh, kan dat goed samenwerken. Maar meestal werkt het natuurlijk helemaal niet goed samen. Mm -hmm. Ik wil nog heel even de laatste les. Les 10 houdt vrijwilligers op afstand. Nou, dat is wat er gebeurt, hè? Dat is wat, dat we, we, uh, wat we nu zien. Mm -hmm. We zien allerlei mensen die uh, actief zijn geweest. Uh, die miljonair, uh, die roemmooie kind. Uh, hebben we nog iemand uit Groningen die is opgestapt, uh, allemaal allemaal lui die toch op de mm. een of andere manier af en toe iets gedaan hebben, of soms al heel veel gedaan hebben, um, ja die natuurlijk uiteindelijk geen inspraak krijgen, geen positie. En weet je, misschien is er een hartstikke rationele reden om te denken, ik wil die lui niet iets, niet iets geven. Mooi mooiste voorbeeld is natuurlijk een profissie Allerlei mensen in, uh, in een hotel, in, ik geloof in Leusden was het, daar hebben, daar hebben ze allemaal sessies gehouden waarover veel aan praten mm -hmm. en zo. Mm -hmm. Maar ja, op het moment dat die mensen dan uiteindelijk macht zouden krijgen, of ja, het is macht, hè, want we mochten een lokale boel organiseren. Maar op het moment dat die mensen iets te zeggen zouden krijgen, toen dacht Thierry toch met daarin zien, laten we dat toch maar niet doen, want dat vind ik toch een beetje, vind het wel een beetje erg spannend worden. Mm. Nou ja, dit is natuurlijk niet de manier om uiteindelijk bij een soort partijstructuur à la VVD et cetera uit te komen. Mm. En ik zou dus ook zeggen, dat is ook helemaal de bedoeling niet. Mm -hmm. Zijn er eigenlijk nieuwe lessen? Die eigenlijk, want je hebt, we hebben nu tien lessen doorgelopen, want er is natuurlijk, uh, uh, weet je wel, ja, er zijn ook weer nieuwe, nieuwe dingen, nieuwe gebeurtenissen. Uh, heb, je, heb, je zelf, heb je voor jezelf ook gedacht van, nou goh, hey, ik zie dit patroon bijvoorbeeld ook iedere keer terug, uh, dit is eigenlijk ook nog een hele goede, hele goede les. Uh, waar, waar je over na zou kunnen denken, zou we het net over hadden, van dat er meerdere sterke persoonlijkheden naast elkaar worden gezet. Mm. En je zou kunnen denken, dat is iets wat wij niet, waar wij niet alleen maar mm. over kunnen speculeren... ...zou kunnen denken, er ligt een afspraak onder. Dus je zou kunnen zeggen, dat lijkt mij reëel overigens ook... ...dat, er, dat ze een keer bij elkaar aan tafel hebben gezeten, Annabelle en Thierry... ...dat mm. ze hebben gezegd van, hij moet elkaar wel vrij laten... ...want anders gaat dit een beetje botsen. Dat zou een enorme mm. doorbreking van de traditionele structuur zijn. Maar laten we gewoon even heel eerlijk zijn... Annabel heeft informele zin geen te zeggen binnen de FED. Want in FVD, ja, ze heeft, straks, ze heeft waarschijnlijk hmm. een zetel, dus dat geeft hmm. natuurlijk... status en et cetera. Hmm. Dus dan kan ze natuurlijk... doen wat ze wil. Hmm. Ze kan ook uitstappen... als ze wil. Hmm. Maar FVD is natuurlijk... nog steeds de structuur van ja. Thierry... Uh, met uh, Rob Roken en met Henk Otten... die met z'n drie partijbestuur zijn... die zelf bepalen wanneer ze stoppen... Hmm. Wie, ze, wie hen vervangt die hmm. zelf alle beslissingen nemen. En daar staat Annabel Maninga natuurlijk op een zeer grote afstand van. En daar zit natuurlijk het punt met dat... racisme uh, verhaal... Hmm. Um, Stel dat een lid van FVD vindt hè, dat ze daar de verkeerde dingen over hebben gezegd. Nou, bij de, bij de P van de A zou je een politieke ledenraad kunnen uitroepen. Of zou je. Hè, kun je allerlei dingen doen. Bij FND. Moet je naar het topje van de piramide om uh, de beslissing nou, te nemen? In theorie is er een soort mogelijkheid om een, om een ledenraad uit te roepen, maar nou, die ledenraad liefde. kan, die, dat gaat niet gebeuren en die ledenraad kan ook helemaal niks. Mm -hmm. Dus met nou, andere het woorden. Je slaat uh, met de hamer omdat iedereen geklapt heeft en ik denk mm -hmm. dat het goed is. Maar dit is precies het hele punt. Dus wat je dus dus, dus op het moment dat je intern... Kijk, zolang het leu... Dat is natuurlijk eigenlijk mm -hmm. ook de, de kern van politiek hè. Politiek gaat over conflict en gaat over meningsverschillen zolang wij het met elkaar eens zijn, maakt het helemaal geen fuck uit... hoe we dat organiseren met elkaar, want we zijn het namelijk eens. Dus dan zijn we allemaal, kunnen we allemaal klappen voor de uitkomst... En of jij dat dan besloten hebt of ik, want we vonden het toch al hetzelfde. Maar het probleem is natuurlijk, als ik vind dat jij een grote idioot bent... en een hele rare standpunt eronder nahoudt. maar we zitten wel in dezelfde club... hoe we er dan uit gaan komen. Nou, dat is, zit precies in die structuur. Dan kunnen toch 23.000 mensen... Toch betrekkelijk weinig doen aan welke lijn FVD kiest. En dan kan het nog steeds zijn dat FVD voor een lijn kiest waarvan al die 33.000 mensen denken: Nou, applaus, uh, fantastisch, Jimmy. Mm -hmm. Maar uh, de, de vraag is natuurlijk: wat gebeurt er op het moment dat die lijn er niet is en dat die lijn niet gesteund wordt? Uh, en dan wordt het heel moeilijk. Ik heb ook wel eens hierover na zitten, zitten denken, Chris, dat. Is het, zou het voor FVD geen goed idee zijn om het volgende te doen, om een splitsing te maken tussen het uh, programma en verder ook hoe dat programma tot stand komt mm -hmm. en de organisatie, dus de financiën, de ledenadministratie, uh, het organiseren van, van borrels. dus... De voor- en achterdeur. De voor- en achterdeur, omdat je, dat heb je ook natuurlijk ook in een, in een democratie. Dat, kijk, ik bepaal bijvoorbeeld niet de vrachtwagenchauffeur die uiteindelijk het stemhoekje wil spreken naar, voor een Je ja, doet dat dat niet gekoppeld is. Dus dat dat, dus dat, dat niet gekoppeld is. Nee, ja, het kan, je dus kan ook... niet, want het is namelijk heel simpel. Ik heb hier nog wel uh, 500 GroenLinks leden uh, in de buurt uh, zitten. <laughs> ja. Kunnen we allemaal even flyeren. <laughs> en die willen vast wel van de club van Annabel in Amsterdam af. Nou, ja. dan worden we lekker allemaal lid dat wordt leuk nee, en dan je krijg maar... je andere standpunten bij FVD dus het moet juist het moet juist gekoppeld zijn je kunt niet zeggen wij hebben een soort organisatie die besturen mm -hmm. we afzonderlijk en verder dat is dan, dat is dan ja, eigenlijk ja. heel strikt en hiërarchisch etcetera. Mm -hmm. dus daar ja. kunnen mensen niet in komen mm -hmm. maar de inhoud is vrij dat is eigenlijk wat je zegt ja, als de doe... inhoud vrij is dan ja. is het natuurlijk hartstikke aantrekkelijk om voor groenlinksleden allemaal lid te worden van FVD en dan hmm. hebben we straks wel Manniga... die genderneutrale toiletten in de Amsterdamse gemeenteraad gaat bepleiten. Ja, maar ik denk, ik denk aan de andere kant... dat je, dat je wel weer... Uh, dat je, dat je, want je hebt natuurlijk inderdaad wel... Uh, uh, want je hebt natuurlijk wel ook dat democratische ideaal natuurlijk... wat er ergens ook zit. En dan kan je wel zeggen van... Nou ja, god, ja, dat ben zijn... ja, ik echt niet met je eens. Het ideaal ja. is er voor die partij helemaal niet. Er is geen enkele aanwijzing... Dat Thierry partijdemocratie wil. Er is geen enkele aanwijzing in die richting. Het enige is. Er is een misverstand. Nee, kun je, nee. niet, kun je nee. niet hard maken dat dat zo is. Er is een misverstand ontstaan. Omdat Thierry in het publieke debat. Het over directe democratie heeft. En dus over meer invloed voor burgers. En, en, denk en, daaruit, en dan denkt ja. iedereen. Dan zal de club zo ook wel werken. Nou, dat is helemaal niet waar. En dan heb ik dat al eerder nee. gezien. Want meneer Wilders heeft... Nee. Ook heeft een nog minder democratische club. Want daar kun je niet lid van worden. Ze kun je niet eens in de zaal zitten en hoeroepen. roepen wijze spreken. Want dat kunnen FDL-leden natuurlijk wel. Hij heeft niet eens een bestuur met z'n drieën. Hij doet gewoon helemaal in eens eentje. En hij is ook voor directe democratie. Ja. Dus het is helemaal niet. Dus het is echt onzin om te doen. SP is ook voor directe democratie. Als een club gesloten is, dan is het de SP. Dan heb je nog afgevaardigden. Dus dat is een soort structuur. Je weet niet eens hoe de stemming gaat. Als je beter ik zou zeggen gaat. bij de SP's die is het vooral zo chaos dat niemand het meer individueel kan overzien. Dus dan is iedereen dus dat betekent dat het uiteindelijk toch al het wordt wat het partijbestuur wil. Volgens mij is dat mm. intentioneel. Maar goed, je kan ook zeggen dat is een beetje, een, dat is een beetje te, te, te onaardig voor mij. Maar dit zijn geen de, intern democratische clubs. En dat betekent dus dat het enige wat je kan doen als je het niet meer eens bent, is eruit stappen en weer iets nieuws beginnen. En dat, dat, dat proces... En nu zijn we weer bij het begin van het boek. Dan we, ja, ja, ja. Nee, nou, dat klopt, dat, dat maakt hem ook helemaal rond. Ja. Um, dat, dan ben je eigenlijk weer bij het begin. En het kan best zijn dat Jerry dat twintig jaar volhoudt op deze manier. Zijn, nou, dat is al dertig jaar vol... Hm. Maar als mensen uiteindelijk niet uh, binnen de club iets kunnen veranderen... Zullen ze zelf iets gaan doen. En we zien het ook... Want als de PVV een open club was geweest... Waar mensen uh, ook iets in te zeggen hadden kunnen hebben... Had Thierry natuurlijk, bij wijze van spreken, Wilders op kunnen volgen. Had misschien wel wat mm. inhoudelijk andere accenten gelegd. Mm. Maar het had natuurlijk in theorie best gekund. Mm. Maar dat kan niet. Want het wil Wilders niet. En dus mm. moet Wilders ja. eigenlijk weer beginnen. Ik wil hier uh, eigenlijk bij stoppen. Het boek is ja. rond en we zijn weer terug. We, we hebben het inderdaad helemaal, uh, helemaal, uh, helemaal behandeld. Uh, absoluut aanraden om het uh, om te kopen. Ja. Geen nou, pijnhopen van rechts. Ga je dan nou een vervolgschrijven, Chris? Als allerlaatste afsluitende vraag. Want we hebben nou, het nu want niet geschreven worden, ik wil wel even bij ja. mede ja. auteur noemen. Uh, ja, ja, ja, Dirk en Keeser uiteraard. Die, ja, ja, die kunst ook ja, ja. belangrijk is ja, ja. geweest. Want die zat daarin, ja. dus die had ook toegang tot al die mensen. Um, het, het, het, ik vind dat zelf niet zo heel interessant om het mm. nog een keer te doen. Mm. Eigenlijk precies om wat we nu besproken mm. hebben. Namelijk dat je ziet dat de achterliggende principes niet zijn veranderd. Ja, mm -hmm. um, wat, we, wat natuurlijk niet uh, wegneemt dat het commercieel wel aantrekkelijk ja. is. tofdienst ja. zou... zou zeker, ja, ja, kunnen we weer een podcast maken? Een ja, podcast maken. Dus, uh, uh, maar ik moet zeggen... wat mij op dit moment meer intrigeert... is um, in hoeverre die FVD-stemmers... echt anders zijn dan PVV-stemmers. Ja. Dat vind ik... want daar weten we namelijk eigenlijk... iedereen die erover praat, praat over PVV-stemmers. Mm. En praat eigenlijk niet over die FVD-ers. Mm. En dat vind ik wel een hele intrigerende... dat vind ik eigenlijk... dat moet eigenlijk eerst... Mm -hmm. Dan zou ik zeggen, laat FVD eerst nog maar eens wat flink wat fouten maken. Hm. En dan is daarna er alle reden om het nog een keer over een twee jaar of keer, zo weer <laughs> eens uh, <op> te schrijven. <laughs> okay. Dankjewel. Hey, Chris, ik zou je heel erg willen bedanken. Dat graag gedaan. We, en voorlijst, tot de volgende keer. Ja, like, deel en uh, raad natuurlijk aan aan een goede vriend die uh, wij graag mee discussieert. En dan tot de volgende aflevering.